Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit is een nieuwe aflevering van Radio Leuk dat je luistert. We zitten hier gezellig in Café Libertaria. Met op dit moment Peter en Yoshi. En mijn naam is Johan. hartstikke idee. En, oh ja, hoi. Uh, hoi, ja. En uh, we zijn nu live in Café Libertaria. En uh, ja, we gaan gewoon uh, traditioneel uh, beginnen met goud, zilveren, bitcoins en de staatsschuldmeter. En uh, ja, laten we eerst beginnen met... Uh... Kijk, ik zal hem even erbij halen. Even kijken, het chique idee. We beginnen met uh, de staatsschuldmeter. Die staat op 387 eurotjes. Oh, sorry, 387 miljard eurotjes in het rood. En even kijken. Dan hebben we de marijuana-index. Eerst zal de cookie meldingen wegklikken. Uh, die is, oh, die is weer omhoog geschoten, maar. Ja, en net boven de 100 punten en nu weer gedaald naar uh, 95.64 punten. Uh, de bitcoin, die was volgens mij ook gestegen, had ik uh, laatst gezien. Die is... Ik, ga even oh. <laughs> uh, ik weet het nu in dollars. Maar ja, ik weet het in even dollars. Naar euro's. Zeg maar in nee, dollars ik weet, dan. Ik, uh... ik, nee, ik weet even op euro, maar ben er bijna. Ja, ik moet even... 8127 eurotjes. Oh, hier staat de 8128. Uh, ja, ik zei 8127. Oh, oh sorry. Ja, het is wel redelijk stabiel toch ja. die Bitcoin. En het is bijna saai. Stabiliteit is bereikt. Het is bijna saai, maar als je op een, op een maand gaat kijken, dan zit er toch nog wel 10% schommel, schommeling in. Ja, ja. Uh, uh. ja, vorige naar boven, week naar beneden. vorige week is eh uh, season begonnen hè. Dus uh, wie? Nou ja, ja, daar heb ik een naam. Nou, zijn wat munten nou, wat coins omhoog als je dat geschoten. Ja, is ja, voor voor Nou, ik had het inderdaad wel benoemd dat het, het, de, de, uh, het altseizoen zou zijn begonnen. Maar het was misschien toch iets te vroeg. Want het, het was een eenmalige, een eenmalige happening eigenlijk. Een, een, een, een filmpje op TikTok. Het was viral gegaan en daardoor schoot de doodje eens omhoog. Maar en ik dacht dat de doodje omhoog schoot, omdat de gebruikelijke manipulerende krachten in de cryptowereld wereld uh, begonnen waren aan hun nieuwe ronde. Ja, dat maar kan dat wel was niet zo zijn. Misschien hebben ze dat via TikTok gedaan. Nou, ja, het filmpje is wel een paar miljoen keer bekeken, dus dat ging wel echt vrijwel. op. Ja, dus uh, hele, ik ik heb sabre, het een ja. heleboel shadow accounts gewoon TikTok mag te doen. Ja, dat als... zou kunnen natuurlijk. Dat ja, kan allemaal. Misschien was Jurrije maar... alsnog in crypto gestapt... en had even zijn contact in Bangladesh uh, benaderd. <laughs> nee, hoor, maar dan heb je twee keer Bangladesh iets. nodig. <laughs> ja, ja, ja. Nee, maar ik dacht dus vorige week nog van... nou, we gaan eraan beginnen en alles gaat nu, schiet nu omhoog. Maar uh, ben ik toch weer een klein beetje op teruggekomen. Waarschijnlijk moeten we toch nog een jaartje wachten... want eerst krijgen we natuurlijk nog de economische crash van oktober... Uh -huh. en dan uh, gaan we allemaal weer in lockdown... En, en daar moet alles eerst nog een keer naar beneden. Want ze proberen dit, ondanks dat we op weg zijn naar hyperinflatie, proberen ze volgens mij op het moment nog steeds de deflatiekaart te spelen. oké. Okay. Ja. Met heel, heel veel angst de omloopsnelheid terug te draaien van geld. Ja, en mensen gaan gewoon sparen en hun schulden afbetalen. Ja, dan gaan ze dus niet... Uh, ja, oké, okay, sparen zou een, een crypto-investering kunnen betekenen, maar ja ik ik ik ik de als je mensen, de bent, mensen je... zijn zo als ja. je bang bent nee zijn zo gebreinwast in de afgelopen paar maanden is er wel zo'n ontzettende stunt weer uh, ge, ge, ge, uitgevoerd en ze zijn er nog steeds mee bezig hè? ik bedoel in de media wordt nog steeds gewoon uh, niet toegegeven dat het bijvoorbeeld uh, op het moment ja ik weet niet wat je, ik, ik heb natuurlijk geen televisie of kranten maar op het moment de manier waarop dat ze nou die nieuwe die nieuwe, nieuwe cases allemaal lopen te verkopen, ja. jongen. Het is wel zo'n dikke bullshit. Het, het, het, het druipt er gewoon vanaf. Alleen ja... Het aantal doden die gewoon nog steeds naar beneden gaan. En dan, volgens dan mij zijn de in, mensen nog wel... Ja, ze willen het wel geloven. In uh, we Florida, las ik het daarnet, was een lab. En die zeiden... Oh, je hebt een foutje gemaakt. Het uh, aantal is was niet acht, uh, 98%, maar 9,8%. Dus uh, die, die hadden... Uh, daar kwamen... Iedereen was daar positief, uh, positief getest uit. En uh, ja, dat bleek dus veel minder te zijn. Ja, ze zijn inderdaad met van alles bezig om die, om die uh, testen op te krikken. En ja, het zal wel allemaal om geld gaan ook. Of uh, misschien zit de politiek er wel achter om het Trump te, een pootje te lichten. Maar ja, het aantal doden, dat zie je gewoon nog steeds omlaag gaan. En het is ook zo, hoorde ik, dat als jij naar het ziekenhuis gaat, dan uh, voor iets anders, dan nemen ze gelijk zo'n test af. En dan kan het ja. zijn dat jij positief getest wordt. En dan up is er weer een case bij. Terwijl jij nergens last van hebt. Zo kom je wel natuurlijk aan een hoop cases. Maar, en het aantal doden begrepen, gaat in, uh, in juli ook altijd een beetje omhoog. Omdat een nieuwe lading artsen dan uh, begint. Die uh, net van school komen. Hm. Dus dan heb je ook altijd een bliepje. Maar dat op zich niet zo heel erg uh, veel. Maar ze zijn inderdaad die cases, of die cases heel erg aan het, aan het uh, hypen. En ja, het ja. is eigenlijk... Je ziet ze enorm meer worstelen. Ook met Zweden weer. De Zweden is ook bijna naar nul teruggebracht. Dan zeiden, ja, het was toch een stuk, stuk slechter. En ze hebben er toch wel spijt van hoor. Want, uh, ja, want ze hadden wel uh, uh, 54 doden per 100.000. Uh, en Amerika had er dan 42. Ja, dat dus is ook niet zo heel veel verschil. En de en, uh, UK zat weer hoger. En die hadden wel lockdown gehad. Uh, dus uh, ja, eigenlijk, eigenlijk hangt, zit het helemaal in de foutenmarge. Van hoe je een corona slachtoffer telt. Want uh, ja, is, is een slachtoffer iemand die, uh, die een hersenbloeding krijgt en die even namet en dat ook corona heeft, dat, is het dan een corona-slachtoffer of uh, is het dan een hersenbloedingslachtoffer? Oh, ja, ik hoorde iemand zeggen, inderdaad, nu. Ja, Ik hoorde iemand zeggen, zo, zo zo'n uh, gast op, uh, die maakt van die filmpjes er over, uh, humoristische filmpjes, zeggen, ja, als je meer gaat testen, dan krijg je meer gevallen. Dat is logisch. Als ik meer ga zuipen, dan, krijg ik, dan moet ik meer pissen. <laughs> dat <is wel> zo... <laughs> oh, de rapper. Hoe noem je dat? Ja. Ja. Ja, ja. Die ja. Dat is wel grappig, ja. We nee, hebben even ja. over, nog over de altcoins. Ik bedoel, de Cardano en uh, Chainlink waren ook omhoog geschoten. Nog een paar andere trouwens. Maar uh, dat had verder niks met de, de pump and dump van uh, doods te maken, toch? Nee, die hebben wel echt, echt iets echt gelanceerd. Maar ja, omhoog geschoten. Uh, Cardano heeft uh, iets gelanceerd op de... Hoeveel duizend Satoshi? 2500, 3000, zoiets. Uh -huh. En nu zijn ze na een jaar onder de te hebben gestaan. Zijn ze weer over de duizend heen. Ja, ik vind dat nog niet echt. Het uh, uh. is hè, ook nog dat Cardano. Dus het is gewoon. Nou, nee, nee. Ze hebben inmiddels nog een blockchain. En ze gaan nou. Uh, naar Proof of Work toe. Dus uh, de reden oh. dat het omhoog geschoten was, was waarschijnlijk. Uh, had te maken met hun uh, nieuwe. Uh, het uitrollen van dat heet. Oh god, hoe heet het nou? Hè? <laughs> Ik ben even de naam vergeten. Het zijn allemaal van die. Uh, Shelly's, yeah. zo heet dat project. En dat is, begint eigenlijk eind juli en moet dan eind augustus afgerond zijn. En dan gaan ze over naar proof, van Proof of Work naar Proof of Stake. Ja, dat is eigenlijk en raar, dat... want Cardano zei altijd van uh, het, het verhaal erachter was. Van ja, kijk, Ethereum moet het stap voor stap doen en die moeten die moeten uh, een rijdende auto de wielen vervangen. En, en Cardano die, mm -hmm. die wacht en dan doen ze het in één keer goed. Bam, dan heb je het uh, één keer goed. En dan gaan ze alsnog... Ze, tijdens het bedrijf gaan ze over... Proof of work naar proof of stake. Ja, ja, het verschil was dat bij... We kunnen daar nog eens... al van tevoren dat als ze er om gaan schakelen... dat het ook goed gaat, weet je wel. En niet zoals bij Ethereum dat er achteraf uh, oh shit, nee, het is toch nog niet, niet goed. Het is een hard fork Nee, we een nieuw beginnen. Overigens, dat de, de, de lancering van Ethereum 2.0 wederom is uitgesteld, want het was eigenlijk deze <laughs> maand gepland, Het is weer uitgesteld. Inderdaad. <laughs> oh man. Ja. Ik ga ze ook weer niet. <hij> ja. Ja. ik heb echt het gevoel dat er toch ook een hoop manipulatie in zit, hoor, in ja, al die. Ik heb het idee dat. Uh, dat de competitie hebben, gewoon Vitalik uh, Butterin hebben ze gewoon een, een lekker fotomodel op afgestuurd. En uh, met een hoop flessen drank. En uh, <laughs> ik denk dat hij uh, gewoon niet meer toekomt aan, uh, aan Ethereum programmeren. Ja, volgens uh, mij is het nieuwe leven zo zoze... fascinerend. Die gozer maak ja. je blijer met een 5 terabyte harddisk dan met eh, een model. Maar... Heeft okay. Hier heeft hij er nog nooit iets uh, mee te doen gehad. Dat is nog heel nieuw voor hem. Dit moeten we nog even uitzoeken hoe dat nou zit. Hij is overgestapt naar de biologie. Ja. <laughs> ja. Nee, een ja in ieder geval, er was trouwens wel een. een, een uh... Een gevalletje van een pump-and-dump, uh, tenminste, uh, Cardano werd wel verdacht van een pump-and-dump. De vraag is alleen, tenminste, zo, uh, ver zo verdedigde uh, Hotkinson zich, Charles Hotkinson. Uh, dat is een, volgens hem een valse beschuldiging. Kijk, mensen kunnen gewoon een willekeurige coin pakken en die gaan pump-and-dumpen, omdat ze er ervan heel veel van ingezameld hebben toen het uh, nog laag stond. En in China hebben ze dan zo'n pump en dump schandaal opgezet. Waarbij ze zich richten op de wat rijkere Chinese boeren. Dus ja. Ah, uh, en ja. nou gewoon ook die hele term pump en dump. Het is gewoon de markt zoals die beweegt. Er zit, ja, geen, ja, ja. Er zit geen manipulatie in. En zelfs als iemand dus zijn eigen geld gebruikt om het omhoog en naar beneden te jassen. Ja, ja, dat dan doe je het toch het gewoon vrolijk mee. Kun je lekker van profiteren. Als je het van tevoren door hebt en, en je ziet al aankomen van: hé, hey, dit gaat een dump worden, nou, dan ga je liftje gewoon even mee en huh. dan uh, ja, stap je op tijd ja, uit. Ja, maar meestal is het met die dumps, je hoort er pas van als die uh, enorm gepumpt is en als je er dan in springt, dan ben jij degene op wie uh, ja, uh, ja, daar. Ja, dat is gewoon een droplul. Uh. Maar weet je nog in 2017, toen uh, met die, uh, wat heet het nou? BitConnect. Toen hadden we ook al, van, ja? al lang van tevoren door, van dit is een punt, Dat zei de Klaas toen nog. Van, ja, maar uh, dat was geen pump-and-dump. Nou, dat was gewoon een oude, toch? Dat was, dat was een, een piramidespel. Ja, maar dat is toch ook een pump en dump eigenlijk? Nee, nou, nee iets, omhoog, die koers, iets omhoog gehouden. Dus die bleef heel stabiel van die, die uh, BitConnect. Ja, maar die zag ook wel dat de Bitcoin gewoon omhoog ging. Ze hadden gewoon, daarin liften ze mee. En toen het verhaal met Bitcoin over was, was ook gelijk Bitconnect over. Bij een piramidespel daar betaal, betaal, betaal je hey, latere instromers uit met geld. van uh -huh. Of uh, eerdere in inkopers uit met geld van latere. Uh, en dan moet je een uh, exponentiële groei hebben. Maar bij een pump en dump... Koop je iets, uh, je koopt een hoop in, dan koop je het uh, dan probeer je de, de hele orderboek weg te kopen en er een hele hoop hype uh, rond te creëren. En dan probeer je te verkopen aan mensen die op die hype instappen. Ja, ja, ja. ja maar dus hadden, met, met, met, verschil, BitConnect, met BitConnect hadden ze uh, ook dat verhaal van het, uh, het zou alleen maar omhoog blijven gaan. Maar ja, toen de paniek uitbrak eh, eind 2017, eh, waardoor uh, ja, bitcoin ging toen een stukje lager. En toen was het, uh, klapte ook die hele ballon van BitConnect. Nee. Johan, daar ja, heeft. Met... Ik denk dat toen ook die mensen nee. ook uit, uitgestapt zijn. Nee, oh nee. De, de, nee kijk, nee. Laat, laat ik het dan aan proberen om mijn variant erop te geven. Ik zeg oh, natuurlijk oh, niet oh, dat oh, ik oh, het yeah. weet, want als ik het precies zou weten, dan word ik morgen gearresteerd dat ik er medeplichtig aan ben. Maar zij <laughs> hadden een platform, een website. En daarop stond: hmm? je kunt aan ons je bitcoins lenen. Ja? Ja, ja, ja, ja, ja. En dan krijg je iedere dag 1% rente. Nou, ja. dat, dat werkte dus vanaf. Op uh, oktober 2017 ongeveer dat het uh, begon zoiets. Ja, dat nou, was toen maar toch eerder? De... Oké, okay, dan nee, gaan we verder. Oh, is het een jaar eerder? Sorry. Wanneer kwam ja, de piek dan? In het 2017 begon al... was het piek. Ja, nee, je hebt gelijk, je hebt gelijk. Dus oktober 2016. Ja. Excuus. Ik weet niet precies wanneer het begonnen was. Voor mij in ieder geval dat uh, vroeg in 2017. Ruim voor de ruim voor de boel, ruim voor de ja, boeren ja, ja, ja. in ieder geval. En toen begonnen de eerste mensen. Maar voordat jij je bitcoins kon uitlenen aan Bitconnect moest je die bitcoins omruilen voor bitconnect-coin. Ja? En die bitcoin coins die waren gewoon net als... Uh, laten we even zeggen, iedere token die tegenwoordig gemaakt wordt. Uh, die, die, die waren er gewoon. Ze hadden 100 miljard bitconnect-coins. Uh, hm. Nou, En die werden gewaardeerd op een bepaalde bitcoin-prijs. Het maakt verder niet echt, echt uit wat het dan was. Maar jij kon dus uh, uh, je, je, je bitcoins omruilen op dat platform van bitconnect... En dan kon je vervolgens die vastzetten voor een bepaalde periode. Bijvoorbeeld één maand, één week, één dag. Één, hè? Ja. En, en als je dan de echte truc zat er maar in. Als je andere mensen ging aanmelden. Dan kreeg jij een deel van de commissie die zij verdienden. Nou, ja, ja. En toen zijn er dus heel veel mensen, mensen gaan uitnodigen. Want die deden dat. En die zagen dat ze winst maakten. En die zeiden van hé, hey, je kan niet winst mee maken. En toen bitcoin eigenlijk de limit had bereikt van zijn groei. Toen hebben de mensen van Bitconnect gewoon de stekker eruit getrokken. Omdat zij dat het goede moment vonden om uit te cashen. En toen zeiden ze dus, niemand kan nu nog terugwisselen naar Bitcoin. Maar jullie krijgen allemaal op de prijs van nu. Nou en er was op dat moment iets van, weet ik het wat, 300 dollar voor een Bitconnect coin. Ja, en zeiden ze, als je dus 100.000 euro hebt, dan krijg je van ons 100.000 gedeeld door 300 dollar per Bitconnect coin is... 300 uh, de, uh, BitConnect coins. En er was dat, geen tekort aan de. BitConnect coins. Wat, die, die, nee, <lacht> nee. <lacht> want, <lacht> want daar hadden de, ze genoeg coins, van. Ze <lacht> <die> zijn <lacht> allemaal geleverd en iedereen had het. Maar tegelijkertijd dat ze dat deden, ja, toen <lacht> natuurlijk de waarde. Ja, want er, wa, er was helemaal niet zoveel markt. Plus, dat, zonder dat platform van BitConnect is het natuurlijk ook helemaal niks waard. En BitConnect maakte dus de claim van wij speculeren met dit geld en wij hebben allerlei computeralgoritmes die super veel winst maken... ...met het verhandelen van, van jullie inleg... ...en ja. daarmee betalen we jullie uit... ...maar ja, uh, dat was natuurlijk... ...gewoon allemaal gewoon grote bullshit... ...en, en, en, en ze werden gewoon... ...à la piramidespelletje met elkaar steeds... Uh, ...uitbetaald... ...en ze zagen gewoon van nou nu zit de groei... ...van ons, hoeveel mensen dat we erbij krijgen... ...die groei die is er nu uit... ...dus we zetten nu gewoon alles op stop... ...en misschien is de hele bitcoin... ...wel niet verder gestegen... ...omdat de mensen van Bitconnectcoin... Uh, begonnen uit nou. de cashen. Kan ook nog. Nou, dat denk ik ook niet. Kijk, kijk, de... We zijn hier nog opgepakt, eigenlijk. Uh, er is mij wel. Ja, ja. heel veel uh, vermoeden ja, ja, uitgesproken wie het überhaupt is, want dat was ook wel heel lastig. En ze zaten in India, geloof ik, en ze zijn uh, gepakt uiteindelijk. En sommige daarvan, die, ja, die of, of alweer vrij waren of niet opgepakt waren, waren alweer bezig met Bitconnect 2.0. Ook dat, dus, ja, ja. ja, er zijn er een aantal sowieso opgepakt, maar dat waren allemaal kleine, uh, la, hoe zeg je dat, fruitvliegjes. Ik weet het ja. even niet. Ja, en die acteur toch? die ze hadden ingehuurd van Bitconnect, die, uh, ja, die is verder gewoon vrij uitgegaan. Die, had, die hadden ze gewoon ingehuurd. Ja, mensen inderdaad een heleboel van die mannetjes die het op YouTube liepen te slijten. Dat, uh, dat is ook, uh, ja, wisten die ja, nou wat ze aan het doen waren of niet? Is dat dan een strafbaar feit? Ja, dat is moeilijk. Uh. En zo had je ook de cryptobroers die kwamen uit Limburg. Dat waren twee <laughs> Nederlandse gasten. En, en wat, kennen jullie die? Nee. Nee, nee, nee. Oh, ja, nou, die maakten iedere dag, <laughs> iedere dag een filmpje. En dan zaten ze allemaal ontzettend tof van, ja, wij maken superveel geld, weet je wel. Allemaal gewoon in die brainwash van dat, van dat project. En... Toen heb ik ze aangesproken. Ik zeg jongens. Uh, wat, uh, eh, ik zit ook in de bitcoin. Leuk dat jullie er zo enthousiast over zijn. Zeg maar volgens mij is het niet zo'n zuiver project. Nou en dan werden ze dus een beetje boos op mij. Dat ik dat zo vertelde. Ik zeg ja nou ja goed. Ik draai al mee vanaf 2012. Ik heb er een hoop gezien. En dit is gewoon voor mij uh, te risicovol om in te investeren. Het enige wat ik doe is. Ik koop cryptomunten. En die verhandel ik op de spotprijs. Dus allemaal geen marginhandel. En uh, dat is hoe dat ik mijn bitcoins uh, vermeerder. Ik zeg, volgens mij waar jullie aan meedoen is een piramidespel. Nee, dat kan allemaal nooit, want we hebben het allemaal zien werken. en We weten het zeker. Ik zei. nou oké. Okay. En toen op de dag dat BitConnect dus op zwart ging, die website, heb ik ze nog aangesproken. En gezegd van jongens, uh, bij de e gulden krijg je altijd een tweede kans. <laughs> En toen hebben ze me nog bedankt, maar de dag daarop was die website uh, of hun, hun Facebookpagina allemaal uit de lucht. En uh, binnen een week kwam er toen een brief van de advocaat dat ze ja, slachtoffer waren geworden zelf. En dat ze nooit de bedoeling hadden gehad om uh, mee te draaien in een piramidespel. Dat is gewoon een misdrijf. Dat is geen overtreding, maar een misdrijf. Dat zijn serieuze vergrijpen. Dus, uh, uh, ja, die, die uh, heb ook nog een ook Ja, een van de duizend uh, meiden die zichzelf Bitcoin Girl noemt. Er waren er wel is duizend Bitcoin? van... Ja, er zijn wel duizend met dat soort namen. Dus, uh, ja. net, net als dat je duizend uh, accounts had die crypto trader heten. Uh, een Bitcoin Queen en noem maar op. Maar de, je had er eentje, die was ook nog wel eens door Geen Stijl gefilmd en zo. Die, uh, die was ook bezig met dat uh, Bitcoin Neck. Kan ik me nog herinneren uit die tijd. Ja, dat is ook werd, gewoon... Dat is ook gewoon een sensatiezoekeraar. Iedereen ja, ja. die daarin naar kijkt, die ziet dat het gewoon gebakken lucht is. Ja, ja. En, en dan ga je juist zo'n project... Want nu hebben we het dus nog steeds in 2020 over Bitconnect. Weet je wel. Er is zoveel meer gesproken over Bitconnect dan over Litecoin. Weet je wel. En ja, ja. het is zo fucking onterecht. Het is wel weer zo de media brainwash. Waar we ja. wel maar mee om moeten gaan in ons leven. Maar het is wel zo... ...verschrikkelijk hoe wij met de hele wereld... ...op het moment al jaren dus... ...worden misleid. Het is echt... Uh, ...je houdt... Ik snap het niet jongens. Ja, het, wordt en iedereen... steeds, het wordt wel steeds fantastischer... ...je hebt het idee dat het op een gegeven moment... ...dan flikkert het helemaal, <laughs> helemaal een keer in elkaar dan. Zet al maar die je, mensen die, er... die bril op... ...van die film The Live... ...zo, uh, wacht even, wat zie <laughs> <laughs> ik nou? Ik zat yeah. vandaag in een groep... ...en daar werd de vraag gesteld... ...hoeveel procent van de mensen schatten jullie... ...nu dat er doorheeft wat er gebeurt. En daarmee spraken ze specifiek over COVID. En toen maakte ik de inschatting... want er zaten dus mensen bij en die zeiden... ja, 60% van de Nederlanders... die weten dat COVID onzin is. Ik zeg nou, die 60%. Ik zeg, als dat zo zou zijn... dan hadden we niet in deze situatie gezeten. Heel veel mensen die gingen op 20... of 25, maar ook 25. Ik heb ooit eens gelezen... dat als je dus de kritische massa ligt op 25%. Dus als jij 25% van een groep... achter je weet te binden... dan kun je de rest van die 75% ook mee meesteuren. Ik had gehoord, 10%... Uh, 10% kritische massa. Ja... Oh, oh, ja, dat ja, ja. Nou, Paul zei dat ook al. Het, uh, getting the 10% of zoiets. Dat was. Uh, oh, als je oh, 10% dan, dan zou je. Ja, dan zou je. Uh, de rest inderdaad. De rest zijn ja. schapen. Die gewoon gewoon mijn, mee... mijn cijfers kwamen van het RIVM. Dus het kan zijn dat ik die nog moet herzien. Maar. Ja, ja, ja, ja. <laughs> <laughs> maar ik wilde de vraag stellen, Peter. Ja. Uh, wat denk jij dat het aan de hand is? Want ik heb dus gezegd dat het maximaal 10%. Maximaal 10%. Heeft, heeft in de gaten dat. Covid boelschid is de, het verhaal op televisie over Covid en nu dus weer uh, de, de, de nieuwe nieuwe besmettingen waar ze nu weet je wel dus ik, ik denk, denk dat 90% van de mensen meegaat in dat verhaal ik denk 5% maar, maar ik vind het ja, al, al heel veel want volgens mij is het meer dan het aantal mensen die doorhebben uh, dat centrale banken een, uh, een scam zijn uh, daar zit het boven het is, uh, dit is, dit is, uh, hier, hier zijn meer mensen er voor ogen voor geopend uh, je hoort een heleboel mensen die, ja, die, die ik voorheen die er overal in geloofde die nou eens iets hebben van ja wacht even dit uh, wordt wel een, een beetje heel bont uh, en ik geloof het allemaal niet meer zo en de Maurice de Hond bijvoorbeeld dat is iemand die, die zegt van uh, ja, hij is niet helemaal, uh, niet helemaal uh, om maar hij heeft wel iets van uh, ja, het is allemaal bullshit af en toe heeft hij zin op zijn schoen naar de televisie te gooien zegt hij en Maurice de Hond is niet een echte rebel of zo. Van, uh, het is, uh, het is uh, iemand die behoorlijk oh, wat aanhang hij heeft. heeft. Zijn, hij heeft wel zijn eigen Apple school of zoiets ook opgericht hè? Ja, en, ja hij, en, hij is ook wel en... van de mainstream media afgegooid ook wel maar hij is toch wel een bekende, bekende naam bij Nederlanders en ja er zijn ook wel aardig wat mensen die naar hem uh, naar hem uh, die het in de gaten ja. maar, maar misschien is mijn beeld getekend hoor. Maar ik, ik voel het mij moment dan, dat die Maurice de Hond. Sorry dat ik inbreek hoor. Het, het spijt ja. Ik heb een week gemist, zie je het? Ik heb een zon voorzitten. Twee keer Op het moment dat die Maurice de Hond dan eindelijk. want die maakt al twee maanden, drie maanden dezelfde case. En dan gaat hij eindelijk, mag hij dan op de mainstream media dat verhaal vertellen. En dan zwakt hij het wel zo verschrikkelijk hard af. En dan gaat hij zeggen, ja nee, ik verwacht ook een tweede golf. En dan gaat die Jurgen Raimann op BNR, jongen, Wat een boter heeft die gozer op zijn hoofd. Wat een verschrikkelijk gekleurd interview was dat. Ik weet niet of je dat hebt geluisterd ook. Maar, maar dan moet die Maurice de Hond dus helemaal terug in zijn schulp. Want hij kan ook gaan zeggen, ja... Uh, er klopt helemaal geen flikker van al die getallen die jullie uitbrengen. Maar dat, dat doet hij bewust allemaal niet, omdat hij weet dat hij dan geen, geen case meer heeft. Dus dan gaat hij alleen maar herhalen: Ja, uh, het, is ook, het wordt ook verspreid met aerosolen. En dan zegt die gozer van de RVM: Ja, maar we hebben wij ook nooit ont ontkend dat het Nee, maar ja, de, die aerosolen, die anderhalve meter, is allemaal gebaseerd op grote druppels. Als ik nu zou hoesten zo. Eh. Uh, Anderhalve meter, zo lang kan mijn pluim, hoe zeg je zo, lang, door de lucht heen zweven. Er zijn toch en nog niet zoveel mensen die, die, die, die zo erg lopen toe. Ik weet wel dat ik vroeger op school een leraar had. Nee, maar die, dat, uh, dat is waar die anderhalve meter op gebaseerd. Ja, die met consumptie praten En er tussen hem en mij zaten nog twee bureaus, namelijk dat van hem. Dat voor mij, ja. ik zat continu helemaal onder. Deel, dat echt uh, ondergeschikt. Ja, vroeg dan: mag ik een keertje achter in de klas gaan zitten? <tot> maar goed, we verder. Uh. Nee, ja, niks. Nee, ik, ik, ik hey, nou, daarom zeg ik ook: maar Riesdot is geen. Ik trouwens eerder zeggen dat hij niet verwachtte dat er een tweede golf zou komen. Maar uh, ja, hij, als hij inderdaad weer een beetje bij de mainstream media uh, terug moet. Dan zal hij inderdaad ja, heel erg gaan inbinden. En dan krijgt hij inderdaad zes klappen om zijn oren... vanwege één klein foutje of zo dat hij gemaakt heeft. Ja. Terwijl het RIVM, die kunnen 300 dingen fout doen. Ja. Eh, en daar, daar krijgen ze een centje kritiek. Eh. En dan wordt hij waarschijnlijk gewoon helemaal niet meer gevraagd, hè? Nee. Wordt hij gewoon waarschijnlijk helemaal niet meer gevraagd. Ja. En dan denkt hij, shit, heb ik hem hier voor inlopen binden? Ja, ja. dat is ook zo. Meestal <laughs> ja. als jij dan uh, uh, op je knieën gaat voor, om maar om terug in de mainstream media te mogen, dan, dan word je alsnog afgeserveerd. Dan krijg je alleen een draai om je oren en dan krijg je daarna een schop onder je kont. Dan kan je net zo goed bij ja. stuk houden. Ja. Maar er staat nog in, in, in het traditionele blokje uh, ja, het goud en olie uh, nog doen. Ja, ja. Uh, goud staat op 1810. Dollars. Olie op 40. Zilver is ook wel aardig een beetje uh, bijgekomen. 19,5 dollar. Dus dat uh, begint ook op lijken. De dollar zakt ook een beetje weg. 1,14 euro ja. is die uh, of 1 dollar veertien is de euro. Nu. Ik heb van de week heb ik voor 48 euro per gram mijn goud verkocht. Dat was absoluut oh, ja, de recordprijs die ik er ooit voor gekregen heb. Ik, dus uh, ik, ik liep mijn verwacht, winkel. Je verwacht dat goud omlaag gaat. Nou, nee, nee, rekening dat, nee, maar ik moet gewoon oh, rekeningen rekening betalen. Vader dus ik, ja. ja, dus uh, ik was naar die winkel gegaan. Ik had ze vorige week had ik ze dat bericht uh, gestuurd. Dat doe ik bij die goudwinkel elke keer als er boelisch nieuws is over goud. Dan stuur ik ze dat, want uh, zij geven mij de beste prijs elke keer voor de goud. Dus ik moet wel hopen dat ze maar goud blijven kopen van mij natuurlijk. Dus uh, ik had hem weer een berichtje gestuurd. En nou stond het inderdaad. Ik zeg, wat doet de goudprijs nou? Ik zeg, maar ik heb helemaal niet gekeken hij zegt, je krijgt van mij 48 euro per gram. Ik zeg, nou, dat, cool. uh, dan maak ik zelfs op mijn goud nu winst. Inclusief de spread die ik er dus over betaal. Want ik heb het gekocht en nu verkoop ik het voor een hogere prijs dan dat ik het gekocht heb. Nou, 20% hoger. Ongekend. Maar, en dat is maar in, wat euro staat er, in euro staat de prijs van goud uh, bij een recordprijs. Dus dat betekent dat, dat je bijna altijd met, uh, ja. met winst verkoopt. Maar dat deed ik het eigenlijk helemaal niet voor, want ik moest gewoon van mijn, ik moest gewoon van mijn bitcoins af doen, en daar heb ik toen goud van gekocht. En ik ben al blij als ik die bitcoins op 16.000 kan cashen. Want dat is wat er mm. gebeurt, als ik goud verkoop, dan verkoop ik mijn bitcoins op 16.000, tenminste in mijn hoofd. Mm. Maar nu heb ik zelfs daarop nog 20% winst. Dus oh, ja. okay. En je dacht niet ik ga naar fiat toe als ik mijn bitcoins verkoop? Nou, ik had geen bankrekening. Dus dat is dan lastig. Ik, had een, oh, ik moest ja, kiezen. Maar kan je ze dan wel tegen goud verkopen? Of had je, kende je iemand die ze wel tegen goud wilde verkopen? Nee, er was een uh, winkel. is dus tegenwoordig is dat op 21 mei 2020. 2020 dus een uh, paar maanden geleden. Is er een nieuwe wet. Uh, wet op het cryptogeld. Of zoiets. Ik weet niet precies hoe ze het noemde. Maar sindsdien zijn er dus een heleboel dienstverleners weer uit de lucht. Qua cryptogeld. Maar dat was tot die dag... Een goudwinkel in Nederland. En die had een. een met bidkassa.nl uit Arnhem. En dan kon je dus tot en met 100.000 euro goud per keer bestellen. En dan kon je dat afrekenen in badges van 25.000 euro per dag. Nou, en dan kun je dus in vier dagen kun je op die manier 100.000 euro aan goud op je deurmat bezorgd krijgen. En dan moet je dus alleen nog iemand vinden wiens naam je mag gebruiken. En dan ben je helemaal, ben je helemaal blut. <laughs> nadat je het uh, goud gekocht hebt. Alleen heb je, ja, heb je wel dit, uh, zware zakken, maar ben hmm. hey, blut. Staat allemaal niet op jouw naam dan, maar dat was wel een hele mooie manier, maar dat is nu, uh, ja, ja. Die bidkasten uit je... Arnhem die zijn er mee opgehouden toch? Ja die zijn er nou mee opgehouden en elke keer, het is wel vaker dat dat gebeurt. Ik, ik had bijvoorbeeld met Western Union, had ik toch laatst ook verteld dat ik uh, met Western Union handelde, had ik daar ook weer een filmpje over gemaakt. En de volgende keer, en toen zei ik van ja, ik krijg elke keer cadeautjes via Western Union. Want dan, weet je wel, dat, dat zijn mijn cadeautjes. En dan hoef je, de, als je, als je iets verkoopt, dan moet je belasting betalen of zo. Maar als je cadeautje krijgt, dan is er niks aan de hand. Dus ik zeg, je krijgt elke keer cadeautjes. Als ik crypto geld verkoop, dan krijg je cadeautjes. Nou, en de volgende keer doe ik hetzelfde transactie, wil ik nog een keer doen. Met Western Union. Zitten er ineens allerlei nieuwe regels aan verbonden? Ja, want er wordt allemaal fraude mee gepleegd. Ik zeg nou... Te veel cadeautjes. Te veel cadeautjes, ja. ja en, en hetzelfde met een paar maanden geleden had ik dat. Of een jaar geleden, minder dan een jaar geleden. En toen uh, vroegen ze aan mij van... Hey, zullen we een potje poker? Ik zeg ja, dat is goed jongens. Ja, uh, hoe, hoe doe jij dat dan? Ik zeg nou, uh, ik heb hier een website. Dan kan ik dit, dan kan ik van die, die te goed bonnen kopen. Dan haal ik een hele route... Om uiteindelijk geld op een pokerwebsite te krijgen. En uh, ik had het helemaal uitgelegd. En drie maanden later ja, uh, waren even, was ergens was die uh, Schakeltje kapot. schakel was, uh, kapot gemaakt. Want ja, nee, uh, ik had een IP-adres uit Servië. Dus daar kon ik het niet meer doen. En uh, via een VPN herkenden ze ook. Dus mocht ik die website weer niet bezoeken. Nou ja, mo moeilijk, moeilijk, ja. moeilijk, moeilijk. Dat is helemaal lastig gemaakt. Ja, misschien ja, misschien, met, misschien met... moet jij gewoon eens wat, uh, wat routes openbaren die gewoon helemaal niet werken. Uh, om die, om die uh, beetje zand in die machine te strooien. Ja, dus. ja. ja Maar dat is eigenlijk. Ik heb een, uh, een IP-adres in China neemt. En dan uh, via dit uh, Chinese, met allemaal heel moe moeilijke landen waar, waar bijna geen, uh, geen verdragen mee te vinden zijn. <laughs> ja, dan stuur je ze zo'n beetje met een kluitje nou, te drinken. Laat ze maar lekker werken. Het feit dat ze mij de hele tijd al volgen... ...omdat ze dat zo interessant vinden... ...om te zien wat Joostje Lievo allemaal doet... ...dat is al zo'n verspeelde energie allemaal jongens. Zo ja, spannend maar daarom is het je, allemaal. Moet, uh, je moet de rekening gewoon wat ongunstiger maken voor hun. Ja, ja, ja. Zijn, er, zijn, dat, is dat, steeds, zijn dat steeds die trouwe... ...vrijde radio luisteraars? Die, uh, <lacht> nou, de, vol <lacht> de, de, de volgende keer... De vorige keer dat ik een toevallig een pokertoernooi startte, toen was het ook binnen 24 uur bij jou hier in de show raak Dat ik allemaal moest uitleggen waar, waar hoe en wat. Ja, dus, waarschijnlijk uh, uh, zit er gewoon een service geheime dienst uh, mee te luisteren. Of iemand al... van de HIVD die een kennis heeft in Serfien. Ik uh, denk wel en... dat er in de... Nou ja, goed, dat zou ik allemaal niet uitspreken. Want uh, wat heeft ja, dat Maar denk je niet dat het straks helemaal onmogelijk is om uh, nog uh, wat te cashen of zo? Nou ja. ja, de goud, dat heb ik al hè? Ja, ja. Dus hebt, dat, dat hebt, is niet het of... probleem. Maar inderdaad, als er weer een boerhunt komt... Nou ja, goed. Je kan altijd in de theater gaan. Hè? Dat is, uh, ja, maar die theater kun je toch ook niet cashen voor dollar? Teteren. Oh, oh go, nee, point. maar wat dat betreft... Als je maar iemand vindt die jouw uh, geldezel wil zijn... Dan kan je het altijd cashen natuurlijk. Het is voor mij de sport. Ik wil, niet, ik wil gewoon niks op papier uitbetalen. Hmm. Op papier. Dus als jij het mij onderhand kan leveren... Ja, prima. En dan ben ik best bereid om 10% op toe te geven. Nee, ja. ik maar dan heb gewoon geen bankrekening. En dan, dan ja, is het ook heel moeilijk. Bitcoin is dicht oh ja. ja, Als je geen bankrekening hebt, wordt het dat ja. lastiger. Ja. Oh, ik zie dat er in de chat wat uh, gepost wordt, jongens. Ik weet niet of jij in, field, uh, de, even, even in de chat kan nee, okay. uh, typen, Josje. Uh, Dan ga ik ondertussen naar de berichten toe. Want uh, ja, we hebben, we hebben ook berichten natuurlijk. Uh, even kijken ik hoor, ik heb hier uh, een bericht, uh, gaat allebei, twee berichten gaan allebei over hetzelfde. De ene is uh, Jesse Klaver, die, uh, die uh, uh, grote bedrijven uh, dividendbelasting uh, wil uh, naheffen als ze Nederland verlaten. En een andere bericht is... leren uh, uh, van uh, ja, Jort Kelder... ...en een of andere economen... ...en die willen Unilever gijzelen. Ja. ja die is de vraag... Na. ...hoeveel economen... ...en opiedemakers had de DDR nodig... ...voordat ze die Berlijnse muren hadden? Tegen vertrekkende... Uh, ...bedrijven te, en ja, mensen ja, natuurlijk. mensen en zo. Ja, dit, in dit geval is het zo dat... Uh, ...ja, we hadden de vorige keer geloof ik al behandeld... ...dat, uh, dat die brexit... ...dat was... Uh, het verhaal dat alle bedrijven zouden weghollen... uit het uh, Verenigd Koninkrijk. Allemaal naar Frankfurt en Amsterdam komen. En ze zaten hier in een handen te wrijven allemaal. En wat gebeurt er nou? Twee grote bedrijven die gaan naar, uh, naar Engeland toe. Uh, Shell en Unilever. En dat heeft met dat dividendverhaal uh, te maken. Want het punt is een beetje dat... je moet dan dividendbelasting betalen. Maar als jij in Nederland woont... dan betaal je ook box 3 belasting. En hm. als jij... Uh, uh, dan, uh, dan, dan krijg je je dividendbelasting terug geloof ik dat, tenminste dat is dan uh, je hoeft maar één keer te betalen en dan betaal je gewoon die box 3 belasting maar als jij in het buitenland zit en je hebt een, dus een Nederlands aandeel moet je uh, dividendbelasting betalen en, en omdat je niet in, je, in dat box 3 regime zit dan ben je, ben je dat helemaal kwijt mm -hmm. dus da dat maakt het onaantrekkelijker voor buitenlandse beleggers zo'n aandeel uh. en zeker aandelen die veel dividend uitgeven die, uh, die, ja, die winst maken en die uh, goed draaien zeg maar en toen, uh, toen, uh, nou, toen besloten die, die bedrijven, van, of de aandeelhouders ervan... zeiden van nou, ga dan maar in Londen vestigen. Want dan ben je, uh, daar, daar is 0% dividendbelasting. En ja, ja nou uh, verschieten alle... Uh, dat verhaal is altijd als libertariërs klagen over Nederland. Nou, als je die leuk vindt, vertrek je toch... Uh, en dan krijg je, uh, van als een bedrijf dan zegt, nou, uh, oké, okay, dan vertrekken we. Dan zegt, oh oh, oh, oh, oh, oh, je mag niet weg. We uh, <laughs> gaan een grote muur eromheen bouwen. En, en die muur een ja, rekening. Al... Ja, het toch even een rekening, een exit tax. Uh, dus nou, het idee was op dat bijvoorbeeld bij, dat uh, is dan de heer Kelder, inderdaad. En dan vraag je af, het is inderdaad Jort Kelder. Maar ik neem aan dat het een andere Jort Kelder is. Nee, dan nee, nee, het is gewoon, volgens mij dezelfde Jort Kelder. Dezelfde Jort Kelder? Ja, die is helemaal omgeslagen naar linksje. Oké. Okay. Nou hij zegt in ieder geval... hij zegt... Uh, tenzij er een Unilever vertrekt... tenzij er nog een stokje voor gestoken kan worden. In Kelder en Co legt Smit uit... Via de, dividend, via de dividendbelasting kunnen we Unilever gijzelen. Oh, wacht, wat, dus, hij is dus Jeroen, uh, ja, Jeroen Smit is dat. Uh. En het idee is dan... zeggen van, nou ja, kijk... als die, als die uh, Unilever niet naar Rotterdam wil verhuizen... maar naar, naar Londen gaat... dan zit daar in die NV 70 miljard... en als ze die 70 miljard... Uh, naar Londen overhevelen, dan is dat eigenlijk een soort uh, dividenduitkering. En dan kunnen we dus dan uh, belasten met 15 procent. Uh, 15 procent van 70, 70 miljard, dat is een hoop geld. En dat vinden die aandeelhouders vast niet zo uh, leuk, want dan moeten ze 11 miljard betalen. En dan zeggen ze, dat zullen ze niet leuk vinden. Dan zullen ze besluiten om zich toch in Rotterdam te vestigen, Gokt, Smit. Volgens hem is het belangrijk dat het bedrijf in Nederland blijft op de duurzame strategie zoals die ontwikkeld is door een verbarlacht. Topman Paul Polman dan beter van de grond komt. Ook is het goed voor Nederland om hoofdkantoren te bouwen. Ja, het is zo onzin. Ze hebben eerst al die briefbusveermaas moesten weg. Want, uh, want uh, die, die, die, die sluisden miljarden door Nederland heen. En werd dan, de overheid ving daar niks van af. En nou gaan die allemaal weg. Omdat ze het heel ondertrekkelijk hebben gemaakt voor ze. En dan gaan ze proberen die op de way-out een enorme, enorm te naaien. Ja. Het ideaal is naar bedrijven die... Uh, die, die nou, nog naar Nederland toe willen komen... van nou, doe het niet, want uh, je wordt helemaal genaaid... en er staat een Berlijnse muur om het land heen als je weg wil. Ja. Het is een beetje als zeggen van... Uh... Ja, ik, uh, ik hou ontzettend van jou... ...en ik wil graag met je trouwen... En, uh, ...maar ik heb wel een kelder... ...en allemaal prikkeldraad en wachttorens om mijn huis heen staan... Uh, dan, ...dan denkt natuurlijk... De, ...de toekomstige bruid ook van... Uh, ...oh wacht, ik, ik denk niet dat dat zo'n goede deal is... ...als ik daar naartoe ga. En, en, en, en, en, en, en, en... ...als je dan uh, toch uh, besluit te vertrekken... ...komt er een fixe alimentatie... ...en nog een beslaglegging op de helft van je vermogen. Ja. <laughs> <laughs> nou, zullen we naar het altaar gaan? Hé, uh, hey, waar ben je nou? <laughs> nee, het is inderdaad. Uh, uh, ja, het, is, het, is, het is eigenlijk zo makkelijk te voorspellen wat er gebeurt. Als je dit soort dingen gaat doen. Dat ze, ze kijken ook geen vijf minuten vooruit. Hè. Dan gaan ze enorm bedreigen. Mm -hmm. uh, en dan, uh, ja, om, om ze te bestelen. En dan blijven ze wel hier zitten. Ja, uh, mooi hoor. Heel, heel slim bedacht. Echt. Ik, denk sowieso, ik denk sowieso dat de enige reden dat dat soort bedrijven echt naar Nederland toe zijn gegaan, is omdat wij ze al die belastingontwijkingsvoordelen hebben aangeboden. En, en inmiddels hebben we dan de hele, hele hoe zeg je dat, de hele educatieprogramma's daarop aangepast. Hè? Alle, alle mensen die precies moeten weten hoe je de belasting ontwijkt voor een groot bedrijf. En daar hebben we nou een hele economie mee ingebouwd. gebouwd. En Nederland wordt zelf veel meer gegijzeld door die bedrijven als dat, die bedrijven, dat Nederland die bedrijven gijzeld, denk ik. Maar ja, dat is ook zomaar even een losse vlog. Ik denk dat dat. Ja, die bedrijven... Omdat het hele verdienmodel van de Nederlandse economie toch wel samenhangt met de, de mogelijkheid om zulke grote bedrijven hun jaarrekening door te, door te drukken zeg maar, in Nederland. En dat ja. dus al die Nederlandse belastingadviseurs. Die allemaal een loonheffing afdragen, die allemaal in Nederland willen wonen, daardoor. Of ja, die wonen al in Nederland, maar in ieder geval. Die dus in Nederland. Uh, dat is de werkelijke winst voor Nederland. Al die, al die arbeids uh, al, die, al die banen die dat soort werk opleveren. Ik en dat wil, zijn dus plastic, plastic. functies. Ja, dat zijn allemaal hoogbetaalde functies. Dat zijn niet. Dat is geen uh, burger flipper bij de McDonald's. Maar als jij echt uh, ja. die, die geldstromen beheert, dat, um, ja, daar worden gewoon een heleboel. Een heleboel tijd en energie ingestoken om die kennis in Nederland zo hoog te krijgen. Weet je? Al, die, al die educatieprogramma's. En wat ook allemaal ja. Ja, verspeelde moeite is. Want <laughs> aan de ene kant zijn die regelingen enorm ingewikkeld gemaakt. En dan heb je dus enorme hoogopgeleide lui nodig die die hele boeken uit hun hoofd kennen. Om, om die regels te ontwijken. En dan zeg je van het ah, is ontzettend hoogopgeleid werk. Uh, ja, Het is gewoon verspeeld talent eigenlijk. Het zijn mensen die, die iets heel, heel nuttigs zouden kunnen doen voor de samenleving. En dan die wat anders gaan zitten doen. Ja, zo zo, zo kijk ik er ook tegen aan, Peter. Zo kijk ik er ook tegen aan. Daar, daarover gesproken. Er is ook nog interessant in verband hiermee. Een uh, Nederlander, Frank Vogel. En die had iets bedacht op die dividend... Die dividend, uh, uh, sch die dividend ja, scheefheid tussen binnenlanders en buitenlanders. En uh, ja. dat, dat heet dan de Cum-Ex dividend arbitrage. En die werd uh, super rijk mee geworden. En uh, wat, wat, wat hij deed is dat vlak voor het dividend uitkeren... dan had hij een hele holdingstructuur... over heel Europa heen. En vlak voor de dividenduitkering van zo'n bedrijf... dan gingen alle aandelen... die werden dan even zo verplaatst... en die zaten dan in Nederland. Bij, bij, een, bij een, een Nederlandse holding of zo. En dan werd het dividend uitgekeerd. Dat viel dan allemaal in Nederland. Dus dat kon allemaal verrekend worden. En dan daarna dan ging het zo weer... en dan ging het weer naar de originele plaats terug. Dus dat waren... Ja, en, en dat mag. Je mag binnen Nederland mag je die uh, mag je dingen heen en weer schuiven. Moeder-dochterregeling heet dat geloof ik. Dat kan Twan wel uitleggen. En de Field die vond dat eigenlijk crimineel. Dus uh, nou, nou wordt hij van alle kanten aangevallen. Want uh, ja, de. de Ondanks dat het allemaal legaal is. Uh, zegt de Fiont van nou oh, daar denken wij wel anders over. Uh, dat gaat het natuurlijk heel moeilijk ja. maken. Je weet al een beetje dat dat op het randje van de wet zit. Maar het enige wat er weer gebeurt als je dat weghaalt. Is dat die bedrijven dan zeggen van oké. Okay, nou zijn we nog meer aandeelhouders kwijt. Want eerst hadden we nog een hele hoop van die grote aandeelhouders. Die gingen in zo'n constructie zitten. En dan werden, werden die aandelen die werden de hele tijd in, in, over, uh, over de aardbol verplaatst. Zeg maar. De eigendom om op dat dividend de belasting te ontwijken. Maar als dat ook niet meer mag. En het is helemaal niet meer te ontwijken. Ja, dan, dan moet je gewoon echt niet in Nederland blijven zitten. Dat zal hun conclusie nee, zijn. En Ik denk ook dat als ze, als ze die 15% exit tax op hun oren krijgen. Dat ze toch een berekening maken van. Nou ja, uh, dat hebben we er in 10 jaar uit. En uh, als het klimaat zo verslechterd is. hier, en, en we zijn zo onwelkom. Dat betekent dat het ook niet beter wordt. Er wordt alleen maar erger. Er gaat meer dividendbelasting geheven worden. Dus dan kan je beter maar vroeg vertrekken dan laat vertrekken. Ja, En dan heeft volgens mij heeft Nederland een groter probleem dan een Unilever. Want ja, Unilever... Uh, dat geld, dat komt er wel, weet je wel. Maar voor Nederland zie je, zie je mensen maar eens aan het werk te houden als uh, een kwart ervan in de financiële sector werkt. En ineens vallen er dus een aantal van die multinationals weg. Ja, dan heb je volgens mij op een gegeven moment een hele grote groep mensen die gewoon nutteloos. nutteloos ja, doen. en het is ook altijd zo. Kun je dan weer uh, omscholen, maar dat kost ook een hoop geld. Als jij het hoofd, hoofdkantoor vertrekt... maar ja, de, de boterfabriek... die blijft wel achter, want dat is dan natuurlijk... een enorme berg kapitaalsinvesteringen. Er zitten daarin enorme... grote... Uh, um, ja, silo's en toestanden... lopende banden. Dus die, gaan ze, die fabrieken worden niet zo snel ontmanteld. Maar uiteindelijk gaan die ook een keer weg. Die laten ze dan gewoon wat verouderen. Dan bouwen ze ergens anders een nieuwe fabriek... waar, dat wat, waar het wat uh, welkomer is... Daar wordt dan uitgebreid en aan de Nederlandse kant wordt niet meer uitgebreid. Dus uit de, uit, je kan zeggen het is alleen het hoofdkantoor, maar uiteindelijk gaat de rest uh, gaat ook allemaal weg. Ja. Dus je houdt zelfs niet maar... eens alleen maar blue-collar workers over. Lopende bandmedewerkers die een beetje bakjes boten staan uh, door te schuiven. Uh, wat, wat eigenlijk een overheid meestal niet graag wil. Ze willen meestal van die duur betaalde banen, hè, omdat je er heel hoge belasting over kan heffen. En, uh, en ze willen niet een lage loonland worden. Als ja, ze verkopen, kom, hoor het, uh, merken die in Nederland goed lopen, die verkopen ze gewoon, uh, kunnen ze ook gewoon verkopen, toch? Ja, maar de nieuwe koper, die zal ook denken van, uh, ja, wat, uh, wat, uh, ik ja. Ben een, als ik het koop, krijg ik er dividend van, denken ze dan, oh, dat is mooi. Dan, ben ik, dan krijg ik er dividend van, oh, wat, uh, uh, ja, de dividendregeling is niet zo gunstig hier. Dat koop ik wel in een Londen bedrijf, want uh, daar, is de, de, de, daar is dat beter geregeld. Nou, ik weet niet helemaal precies hoe de belastingwetgeving zit. Als je natuurlijk in Nederland woont, dan moet je het waarschijnlijk sowieso betalen. Dan kan je beter uit Nederland verhuizen. Ja. Maar uh, even kijken, Josje, wat was er allemaal in de chat gebeurd? Want er, uh, ja, ja, jij bewijst mij naar die chat, maar wat een kansloze chat, Johan. Ik weet niet wat er geschreven is. Er staat hier iets met homo's van een Shift Slime 27 of zo. Dan hebben we een Be Dominated. Die roept groen-rechts. Okay. Nee. <laughs> En dan ja, weet ik het anders. Dus uh, ik, vond het, uh, ik vond het niet echt uh, de, de moeite, moeite waard. van het benoemen waar. Ja, en iemand die uh, met uh, de capslock uh, toets uh, per ongeluk had ingedrukt. Ja, het zal per ongeluk ja. wezen inderdaad. Het is, ook, uh, <lacht> het is ook twee weken geleden dat ik op het internet te zien was. Dus misschien hebben er dus sommige mensen afkikverschijnselen. Dat is toch even weer wat ik later <lacht> weer. Oh. Beter. Ja, goed, maar ja, als je nog wat uh, wil reageren uh, in de chat, uh, het liefst natuurlijk inhoudelijk. Ja, ja of, uh, maar goed, of ja. je een uh, verhaal beschrijven, uh, dat mag ook. Uh, ja, mag ook, dan lezen we. Oh, ja, goed. Of als je een goede mop hebt, uh, dan willen ze ook even voorlezen. Uh, ja, voor uh, um, maar wel over negers, negers allemaal... hè? Wel een mop over negers, graag. Nou, ja, ik heb geen mop, wel een, uh, een beetje een triest verhaal, want er gebeuren allemaal vreselijke dingen daar in Afrika. Het zal wel ook. weer iets met uh, Bill Gates te maken hebben. Nou, komt er maar in. Is dat het volgende? Heb ik nou per ongeluk een bruggetje gemaakt? Nee, nee. Het, per ongeluk. Uh, ja. Ja, het het, uh, het uh, mooie is altijd dat in deze tijden van Black Lives Matter en Corona kun je het mooi combineren dat je dat je zegt van nou, uh, er moet als de bliksem een vaccin komen, want we zijn van alle kanten verteld dat we alleen terug kunnen naar normaal als iedereen gevaccineerd is. Uh, wil jij je leven weer terug? Dan moet iedereen gevaccineerd zijn ze wordt hard gewerkt aan een vaccin. Ondanks dat er nog nooit voor, voor zeg maar een griepvirus uh, een, een vaccin is gevonden. En, en AIDS is ook nooit een, accent, uh, een vaccin voor gevonden. Dus de kans dat je hier een vaccin tegen kan maken. Die uh, zal heel, heel gering zijn denk ik. Nou, maar dat mogelijk. maakt ook niet uit. Het hoeft eigenlijk niet te werken. Het is gewoon uh, cash. Dat is het idee. En uh, de, die bedrijven zijn nu al 100 miljoen betaald geloof ik. Als laatst al. Om, uh, voor vaccins die er nog niet zijn. Hè? Mag dus, uh, even. Dat was een bedrag van... Uh, bijna 10 miljard. Even, 10 miljard? Uh, ja, oké. Okay. het waren westerse landen samen. Okay. Bijna 10 miljard. Zo. So. Dus uh, nou ja, dus, uh, die uh, zijn er nog maar in de slag. En wat gaan die dan? Waar moeten die, die dingen uittesten? Want ja, het is natuurlijk een beetje gevaarlijk. Je moet wel die, uh, die vaccins eerst even uh, ergens op uittesten. Nou, normaal doe je dat op apen, maar in, de, in deze Black Lives Matter tijden <laughs> kan je dat kennelijk gewoon. Gewoon op uh, mensen uit Afrika doen en uh, in Brazilië. Dus uh, dit wordt. Uh, het zijn dan vrijwilligers uit Brazilië en Zuid-Afrika. Er ja. en, uh, en, uh, werd beschreven in de zoektocht naar een coronavaccin. Testen farmaceuten volop in ontwikkelingslanden. Niet per se erg, maar wel belangrijk om een vinger aan de pols te houden. In het verleden ging het immers soms behoorlijk mis. Uh, uh, ja, ik heb het idee dat dit een witwasverhaal is. Van, niemand schrijft tegen de farmaceuten in, want uh, ja, dan gebeuren er gewoon hele rare dingen, weet je. Uh, dat, uh, en en die, die, die farmaceuten, die hebben gewoon de controle over de krant. Simpel. Ja, die dus die advertentiebudgetten. Ja. En uh, ja, inderdaad, die, uh, die advertentiebudgetten zijn gigantisch. Dus, uh, dus er komt daar zo'n verhaal. Het, ze vangen wel een beetje af dat mensen zeggen, nou, lekker uh, die farmaceuten, die zitten gewoon in Afrika, uh, nietsvermoedende vermoedende mensen. Uh, va uh, experimentele vaccins in te spuiten maar, uh, en het is dus al een keer gebeurd dat bij het testen van een antibioticum wisten ouders niet dat hun kinderen deelnamen aan een proef, dus dat, dat was er dan misgegaan uh, maar ze zeggen er wel zo'n een slag bij om de armen, het It, is niet per se erg hoor, dus dat, dat moet gelijk al in de eerste, eerste zin van, of de tweede zin van het artikel staan uh, dat, uh, dat het op zich niet erg is en dan uh, was het ja, nog een voorbeeld tijdens een uitbraak van een virus dat een hersenvliesontsteking veroorzaakt. Werd een antibioticum getest op kinderen zonder dat de ouders wisten dat ze deelnamen aan een proef. Een aantal kinderen raakten verlamd en een enkeling stierf zelfs. Huh. Dus ja, het is wel belangrijk dat je zo'n vaccin, uh, als, het, als het nog in de experimentele fase is, dan kan je er gewoon verlamd van raken bijvoorbeeld. En of, of aan dood gaan. Maar ook als het niet in de experimentele fase is. <laughs> ik ben dat, dus dat, twee ik... weken weg geweest. Ik ben twee weken weg geweest en ik zal jullie zeggen in de afgelopen twee weken heb ik weer een heel andere denkwijze. Het gaat zo vlug de laatste tijd in hoe dat ik elke keer anders denk over, over dingen. En volgens mij eh, zijn de vaccins de sigaretten van de toekomst. En daarmee wil ik zeggen dat de dokter 60 jaar geleden nog zei van u maar lekker camel, want dat is de beste sigaret die je te krijgen is. En net dezelfde manier als dat de dokters van vandaag zeggen: Oh, ik zou maar een griepvaccin nemen, meneer, want dan uh, wordt u niet ziek van de griep. Het is gewoon complete bullshit. Het is allemaal onderbouwd met fake science. Gewoon gemanipuleerde resultaten door farmaceuten betaalde onderzoeken, die onderzoeksbureaus compleet sturen naar de uitkomst. En dan zeggen ze: Ja, uh, weet je wel, gewoon de leugens. Als je het eenmaal doorhebt hoe dat ze tegen je liegen. Dan zijn die leugens zo verschrikkelijk simpel om te, om te maar, doorzien. Ja, zeggen dus, ze, maar, maar hoe zou jij Een paar van die dingen die nou, nee, ja. ik, ik maar, hoe zou je zeggen dat, dat omslag, die omslag gaat gebeuren dan? Want uh, bij die sigaretten kan je me voorstellen, je krijgt actiegroepen en zo. En, en, uh, maar hier zitten. Die die hebben net 100, 100 miljard gekregen, zei je? 100 miljard. Dus, nee, op, op, nee, 10 miljard. Uh, 10, 10, 10, 10, 10 miljard. Die hebben we 10 miljard gehad. Nou, minder, daar gaat, ja. daar gaat, uh, daar meer dan gaat Dat gaat niet allemaal de laboratoria in naar onderzoekers. Dat gaat uh, ook naar allerlei puff pieces en, en, en, uh, en fake, uh, fake news en uh, advertentiebudgetten zo. Daar, daar kan je haast niet tegen in. 10 miljard daar kan je. Absoluut. Ik denk dat, dat je daar uh, kan je wel opgeven eigenlijk. Voorlopig in ieder geval. Global currency reset. Global currency reset. En de mensen gaan gewoon dat, die 10 miljard is over 10 jaar niks meer waard. En op die manier komen we daaruit. Maar jij denkt dat het dan, dan zou zo tien jaar, tien jaar ja. duren? En uh, dan, uh, maar ja, dan ja, zou het... Uh, ja, nou ja, denk... we zijn natuurlijk al wel even bezig. Hè? Hmm. We zijn al wel even bezig sinds 2008, 2001 eigenlijk. Als, ja goed. Uh, nee, maar die, die ik denk dat het ja. vertrouwen in de overheid tot zo'n laag punt gaat dalen. Die medische maffia, die, ja. die, die, uh, die is... Zeker in Nederland nog super sterk. Want ik weet dat, dat je dan bijvoorbeeld van die middeltjes van uh, een of ander. Um, uh, van die hoe heet het ook weer? Dat, uh, bio, dat uh, um, ja, homeopathisch, ja. Dan zocht ik naar homeopathisch hoe, middel. Hoe komt dat? Daar mag, dan, je dat niet, dat, dat mag je gewoon niet bij zeggen: van ja. dit is voor, uh, voor een neusverkoudheid je mag, je mag je er gewoon niet op zetten, anders dan krijg, kom je daar enorm mee in de problemen. Je moet gewoon uh, zeggen: Nou, jo. dit is uh, een En uh, ja, je, je moet zelf maar bedenken wat je ermee doet. Maar wij zeggen niet waar het voor is. Uh. En, en er staan enorme straf op. En die dokters Die, uh, die zitten er ook allemaal mee, natuurlijk. Want die krijgen allemaal reisjes voor uh, medicijnenvergoedingen. En. Uh, dus dus ja, ja. het, het ziet nog zwaar in om dit uh, omver te krijgen. Maar het is wel zo als je een groep maar dat is vast, de reden dat... vastberaden mensen hebt die echt zeggen nou dit pik ik niet meer. Dan kan je het wel voor elkaar krijgen nog. Onder, hoeveel miljard er ook tegenover staat, denk ik. Precies. En dat is de revelation die er gaat komen, denk ik. Ja, ik denk wat er, wat er ook gebeurt in dit soort situaties. Ja, het, uh, ja, dat, zie je, dat zie je ook over het algemeen met die, uh, ja, wat er in Amerika gebeurt nou. Dat als het eenmaal begint te ontsporen. Dan, gaat het, dan komen er ook steeds maffere. Want als je met één punt wegkomt. Net zoals de centrale bankiers. Als ze met uh, het uh, drukken van één triljard wegkomen. dan waarom niet één uh, uh, biljoen? Dan waarom dan niet vier biljoen de volgende keer? Oh, als dat ook nog lukt. waarom dan niet 16 biljoen of zo? En dat gebeurt met die vaccins ook. Dat, dat ze gaan gewoon steeds slechter testen. steeds meer bagger. steeds onzorgvuldiger. Uh, en uh, steeds grotere beloften. Op een gegeven moment, dan zetten ze daar gewoon een stap te ver in. En dan is het zo, zo duidelijk. En wat, wat er, de andere kant groeit dan alleen maar natuurlijk. Ik denk dat zo, dat zo een beetje gaat gebeuren. Of zou kunnen gebeuren. Maar ik heb dus zelf het idee dat de, de, de agenda voor de komende jaren is helemaal uitgerold. Uh, en daarom doen ze nu op deze manier ook zo niet hun best om het te om er een cover-up van te maken, weet je wel. En dus, natuurlijk hebben ze het nog steeds over uh, nieuwe besmettingen op dit moment en weet ik veel wat. Maar het is ook naam, als, als leider van de WHO. En, en weet je wel, het is allemaal zo verschrikkelijk... Uh, meer obvious dan toen in, in ik noem maar... 2001 en 9-11. Waar ze het allemaal kunnen hullen. Het is nu gewoon het, overduidelijk dat... De industrie met Bill uh, Gates met... als voormaat. Uh, ja, en dan wilde ik iets anders zeggen. Een pandemie gekocht. Ik had vandaag een, Het was iets van een staatsgreep staats... staatsgreep <laughs> <laughs> Staat... We hebben gepleegd. Uh, want die hebben gewoon via de, de wetgeving controle op onze overheid nu. Omdat de World Health Organization. Een pandemie heeft uitgeroepen. Nou en dat hebben ze in 2009 voorbereid. Toen hebben ze die definitie aangepast. En het is gewoon een soort van staatsgreep. Die er op dit moment plaatsvindt. Maar het is zo obvious. Dat ja, ja. Volgens mij is dit de endgame. En ofwel over een aantal jaren worden wij allemaal gevaccineerd. Dan hebben we amper nog emoties. Ofwel we breken nou volledig los. En er komt een partij chaos vanuit die wegvallen van de structuur, want die structuur is voornamelijk in Nederland en west voor een groot deel van de bevolking, gewoon een absolute noodzaak voor hun om te kunnen overleven, die, die kunnen niet hun eigen adem uh, weet ik veel wat, een huis bouwen überhaupt, of uh, weet je wel, dat, is, ja, dat zijn we verlicht in Nederland, we zijn op die manier, hoe zeg je het een beetje goed, maar verzwart eigenlijk, en het, nou laten we zeggen, getransformeerd naar een meer empathische man. He, wij hebben meer besef van het gevoel van anderen, denk ik, in vergelijking met 100 jaar geleden bijvoorbeeld, dat je gewoon eh, je vrouw en je kinderen sloeg als je hier weer flink zat thuis kwam en zo, en gewoon een heel vrij egoïstisch leven leidde. Uh, maar dat we ons dus toch hebben aangepast meer aan het sociaal wezen, maar daardoor wel, ja, uh, een beetje de, de, de, de, de mogelijkheid voor onszelf, om onszelf zorgen maar mijn uh, psychologische kant. Hij denkt dat Rona heel veel vertrouwen is in het systeem. Uh, dat gaat een keer beschaamd worden omdat ze gewoon steeds ah. een stapje verder gaan zetten. En ze gaan steeds uh, iets, iets brutaler te werk met uh, iets grotere winstmarges en iets minder onzorgvuldig. En op een gegeven moment, ja, ik heb nog steeds het idee dat ze... Ja, die pensioenproblematiek blijft ook staan. Dat, je, dat ze daar een probleem mee hebben. Omdat die, die pensioenpotten worden leeggetrokken via die negatieve rentes. Dat, je dan, uh, dat ze van die ouderen af moeten. En al, wat is er een beter scenario? Dat ze... Dat ze een heleboel van die ouderen hebben die als ze dood zijn als ze corona krijgen en doodgaan. En dan kom jij met een vaccin aanzetten. En uh, dan, ja, dan zit er dan een foute badge tussen of zo. En dan, dan uh, ben je bij een hele hoop ouder af. Uh, zou, zou, dat, uh, zou dat een plan zijn? Of, uh, zou dat... Ja, nou, ja, dat, dat, dat het, dat het pensioen een probleem is, dat heeft, is deze week weer bewezen. Nu dat er een, uh, een, een nieuw akkoord is ondertekend. Nou, iedereen gaat erop vooruit, mensen. Joepie, wie had het niet <laughs> <Ja>. verwacht? <laughs> We gaan er allemaal op vooruit. Ja, behalve dus de jongeren. Maar um, uh, um, dat pensioen, ja, dat, dat weet je wel. Laat die mensen lekker ermee doen wat ze willen. Uh, ik wil het niet. Omdat ik dus niet de macht van dat geld wil, uit handen wil geven. En. Um, uh, nou ben ik wel een beetje kwijtgeraakt ik, wat ik nou precies wilde zeggen maar uh, ik denk inderdaad uh, die heb ik ook wel eens gezegd uh, qua roken uh, want ik zit nog, toch nog met me stoppen met roken de hele tijd hè, zie je wel uh, wat is het meest winstgevende van sigaretten weten jullie dat toevallig ik denk dat ik het al wel eens gezegd heb het is een nieuwe aflevering het zal, zal wel het vloedje zijn Nee, nee. Kijk, in, in het builtje uh, is het meest winst, of een pakje sigaretten, is, uh, uh, zeggen heel veel mensen: de accijns. Dat is het meest winstgevende. Ja, de buitwinst van wie de bedoel voor de staat ofzo? Ja, ja, voor de staat. Oh, Oké, okay, ja, misschien het logotje wat erop zit of zo. Nee, nee, nee, nee. Je nee, nee, het nee, nee, de accijns. Nee. Dat is niet zo. Ja, andersom. De, de, de, de, de meest winstgevende. Factor van sigaretten voor, voor, uh, voor ja, de overheden is misschien niet helemaal het goede woord. Maar nee, ik weet al, was dat, wel wat dat dat groene dingetje is. Wat het feit doet. dat mensen vroeger sterven en oh, dat okay. ze daardoor. geen ja, dat, pensioen dat, dat nodig hebben. Geen pensioen nodig hebben. Voor de, de accijns, ja. Dat, dat ja, stikje. Uh, dat bedoelde ik, ja. ja. Nee, maar ga je maar ga maak je verhaal Dat Precies, dan? dat is. Dat is ja, we hebben een soort van lag, jongens. Maar dus wat nog winstgevender is dan de accijns, is het feit dat mensen die roken eerder sterven en daardoor minder pensioen gaan ontvangen. En dat is eigenlijk de groot die een roker aan de medemensen meegeeft. Maar oh, alle ja. mensen die een pensioen sparen die zouden eigenlijk moeten willen dat jij rookt want daardoor ga jij eerder dood, hebben zij meer pensioen, want er komt ja. alles in één pot. En um, um, het zou dus inderdaad zomaar kunnen zijn en dat ze met een corona die specifiek op oudere mensen betrekking heeft. Proberen om even een grote clean-up te doen. Zo van, nou we hebben iedereen die boven de 85 daar zijn we klaar mee ziek idee. En uh, ja, dat zou een hoop besparing geven op dat systeem. Dat is absoluut waar. Ja, ja. Ja, hebben we hebben meteen nog een, een bericht over Josje. Uh, maar Yoshi? ik zo... Oh, ja? Ja, ik... laatste opmerking. Ik oh, denk ja. persoonlijk dat het... Misschien moet ik het niet zeggen, dat hoor ik als gekkie niet zeggen. Maar ik denk persoonlijk dat het uh, meer te maken heeft nog met uh, ons DNA modificeren. Ja. Dat denk ik. Nou, ik wil nog even zeggen, we hebben zometeen nog een bericht over de complottheorie uh, uh, mensen. Complotgekkies. Daar moet je vooral goed naar luisteren. Ja, ja dat komt zometeen. Nee, we hadden het nou over de vaccins in Afrika... Ja, kijk, hier wordt dan een beetje negatief afgeschilderd. Terwijl als je een gemiddeld promotiefilmpje van de Bill en Melinda Gates Foundation kijkt, zie je allemaal Bill en Melinda Gates zo heel heel Als een lief stelletje zo tussen de negertjes. En dan wordt er heel geduldig en liefkozend een naald in de arm van een klein kindje gedauwd. En, en, en. Ja, ik bedoel, de, de, daar is het precies tegenovergesteld. er wordt het gedaan van, kijk eens hoe goed wij zijn. wij de Twee blanke mensen die Afrikaantjes volpompen met uh, vaccins. Hoezo slecht? Ja, hier wordt wel bijgezet, vooropgesteld. Het is heel belangrijk dat proefpersonen vrijwillig meedoen. En op de hoogte zijn van de medische uh, uh. risico's. Dat is in nee, het, het verleden in ontwikkelingslanden vaak misgegaan. Ja, <laughs> ja. Bijvoorbeeld omdat deelnemers een formulier kregen dat ze niet konden lezen, ja. of omdat het de enige manier was om toegang te krijgen tot medische hulp. Uh, uh, uh, uh. En dan hebben ze natuurlijk hebben ze, het is de taak van medisch ethische commissies Benvoorde. om per se te, te beschermen. Omdat ze zoveel geld bieden. Maar huh? het is, uh, het is uh, medische ethische commissies hebben ze dan ingesteld. Daar ja. ja, die worden natuurlijk ja. volgestopt ja, met, met, gaan, met, met die uitgeruiseerde bobo's die gewoon uh, al, al, al ja knikkers zeggen. Nee, dat is allemaal goed. Dit eh, is prima. Uh, ja. Ga maar door. Ik vraag me af of Bill en Melinda Gates... ook wel daadwerkelijk daar in Afrika waren. Volgens mij hebben ze het gewoon met een greenscreen gedaan. Ik hey, denk dat, je, dat die... Ethische, ethische commissies... die kunnen waarschijnlijk ja. ook het formulier niet lezen... wat ze in moeten vullen. Ja, ja, ja. <laughs> Ik denk dat, die, dat, die, dat... je gewoon een keus krijgt. van ja Je, je mag of een vax, experimenteel vaccin... uitproberen, of... je mag in de ethische commissie gaan zitten. Ja, ja. Laatste betaalt zelfs nog wat beter. Ja... Um, even kijken, oeh. Ja, ja, ja, ja, ja, de vraag is natuurlijk of wij uh, Black Lives Matter hier ooit over zullen horen, over dit schandaal, maar uh, ik denk het niet. Maar in Amsterdam willen alle ambtenaren, uh, oh nee, maar Amsterdam, sorry ik lees verkeer. verkeerd, Amsterdam wil alle ambtenaren cursus Witte Privilege laten volgen. Hm? <laughs> ja, yeah. en daar wordt natuurlijk één iemand heel erg rijk van, degene die de cursus heeft. Ja, nee, dat is altijd één aspect natuurlijk. Dat er weer 15.000 uh, ambtenaren op cursus gaan, daar verdient iemand aan. Maar dat is, niet, dat is niet de hoofdzaak, denk ik. De hoofdzaak is, is uh, ja, mensen weer een, een schuldgevoel aan te praten en dat er allerlei, allerlei problemen te, te, te creëren. Eigenlijk. Het is voor, vooral, denk ik, een manipulatief wachtspelletje. Manipulatief, manipulatief uh -huh. Wat, ja, je ziet dat er op heel veel plaatsen in de wereld gebeuren. Dat uh, zo'n cursus. En dan krijg je. Dat je krijgt het hele taalgebruik. Wordt daarin voor Orwellianiseerd. Uh, dat. Uh, ja. Iedereen gaat niet meer discussiëren over. Ja, of. iets... Het, het kapot, of, standbeelden. <laughs> ja, ja. Maar het is, ook, het is niet meer. Of nee, iets is juist is of onjuist zo. Maar dan gaat het erom. Of. Uh, of ja, jij hebt. Jij hebt ongelijk, want jij hebt white privilege. En, en ik heb gelijk, want, want ik ben een zwarte lesbienne of zo. Het, is gewoon, er wordt het speelveld wordt weer ver, verzet. Dat het, uh, ja, dat het niet meer gaat om echte argumenten. Ze dus willen het altijd tot iets belachelijks maken. Uh, waar zij je dan een voordeel in hebben. Dus ja. Ja, goed ja, ik, denk, nou, ja, ik, ik, ik heb toch dus dat ik uh, in, uh, in, in Amsterdam toen nog... Oh, ik heb echt een hele la... sorry Sorry dat ik de hele tijd doorheen lul, maar dat komt omdat er een vertraging op de lijn zit. Dus ik heb ja. de hele tijd last. Of, mis, dat is het idee. Ik wil nog zeggen ik, dat, dat ik in Amsterdam toen op die uh, uh, spe, anti-speculatiedemonstratie uh, op, op, op het uh, hoofdkantoor van de Universiteit van Amsterdam heb gezeten en daar uh, toch wel tamelijk linkse vrienden ook in mijn Facebook uh, rondzwerven. En er was er vandaag weer eentje die schreef, ja ik weet het niet eens, ik ga het niet herhalen, maar iets van als we zwart wit waren, alle witte zwart, dan hadden we het uh, andersom moeten vertellen of zoiets zei joh, ik snap niet dat jij je zo laat misbruiken voor die verdeel- en heersagenda terwijl je ook gewoon kan demonstreren tegen het besnijden van baby's en volgens mij haal je daar veel meer mee uit qua liefde in de wereld en, en, en, en dat we elkaar beter kunnen tolereren dan blijft eigenlijk ook over op welke huid. want toen begonnen wij te praten maar, uh... Ja, ik vond, ik vond dat toch nog even te melden. Het uh, hele gebeuren met Black Lives Matter is volgens mij een grote afleiding. Op, ja, je hoorde uh, dat uh, laatst Dave Smit ook zeggen. Die zei, ja, wat er met Black Lives Matter gebeurt, dat is precies hetzelfde als je wat je met je feministen ziet ook. Dus, uh, feministen die zeggen dan eerst, nou we zijn voor uh, gelijke rechten voor vrouwen. En dan zeggen je, oh, nou, dat is goed hoor, dat is, uh, uh, prima. En dan opeens komt er een hele berg andere zooi bij. En ze zeggen ze, ja, maar wacht ja. eens even. Dit is, uh, wat is, zijn dit allemaal voor dingen? Daar sta ik uh, niet achter. Dan zeggen ze, ja, oh, dan trekken ze zich terug naar de originele positie van... Ja, maar het gaat om gelijke rechten voor mannen en vrouwen. Uh, en dat zie je hier ook gebeuren. Hè? Want uh, ja, uh, geen politie geldt tegen zwarten. Dan denk je, ja, daar ben ik het mee eens. Dat is inderdaad, uh, is inderdaad heel fout. En dan komen er allerlei marxistische blijboven water. Die gewoon zeggen, wij zijn trained marxist. En dan hebben ze allerlei... Uh, ook trans en allerlei andere uh, zooi komt er dan allemaal bij gehaald. Uh, er worden opeens uh, alles in de fik gestoken en standbeelden neergehaald. En, en dan als je dan zegt van hé hey, hey, ik ben er tegen, dan zeggen ze opeens, ho ho ho, we zijn voor gelijke rechten voor, voor zwarte en blanke tegen politiegeul tegen onnodig politiegeul tegen zwarte of zo. En dan ben je daar zo geraad opeens tegen. Maar het is, uh, het is altijd zo uh, een heel erg aannemelijk doel. En de, als je daar dan achter schaalt, dan wordt er opeens een hele berg shit bij geflikkerd. En als je dan zegt van, hé, hey, maar dat vind ik niet oké. Okay, dan, dan gaan ze opeens weer terug naar het originele uh, verhaal. En uh, als je daar dan tegen bent, ben je een vuile racist. Dat vond ik wel een mooie uitleg. Ah, ik vond dit ook ja. nog wel interessant. Hier dus, zit ook namelijk een ja. beetje in Amsterdam een, uh, zijn afpersingsverhaal bij. Ja. Er, staat, er staat hier er zaten een aantal cv's. En de inhoud van het cv maakte nauwelijks verschil. Maar mensen met een migratieachtergrond die werden dan, die hadden veel meer gesprekken nodig om aan een baan te komen. In januari werd bekend dat Amsterdam een mystery guest gaat inzetten. Om bedrijven te betrappen die werkzoekenden discrimineren. De namen van de organisaties die dat blijken te doen worden naar buiten gebracht. Dat is weer zo'n zo zo uh, zo afpersing van uh, ja, uh, pizza, uh, New York pizza. Uh, onze mystery guest die heeft ge, nee, geconstateerd. Dat, uh, dat jullie racistisch zijn. En dat gaan we nu naar buiten brengen. Uh, Oké, okay, nou uh, gaan we onderhandelen over de... Oh, dan moet je weer uh, inderdaad misschien weer een hoop cursussen afnemen bij de gemeente. Over um, anti-white privilege cursus en zo. Um, nou ja, dat soort shit. En dat is Eigenlijk natuurlijk wat in Amerika een, al veel dat langer gebeurt. Een, een soort tegenovergestelde soros te worden. elke keer als hij zoiets lanceert dan jij... Met je New York pizza branche. En je de neger pizza erin jas. Weet je wel? Mm -hmm. Nou ga ik de neger pizza verkopen. Gewoon om de mensen te fucken. Mm -hmm. Ja nou gaan we nooit meer pizza's. Voor jullie kopen. Ja interessant, interesseert me niks. Want ik speculeer mezelf. Toch met de bitcoin. Mm -hmm. Weet je wel. Ja, ah, je zit wel een beetje in het Ik bedrijf de dagdromen. Hoe dichtbij dat ik het spreek. De vorige keer met uh, Jern al is een beetje over gehad. Over, over die boycotts ja. die gebeuren van bedrijven. Die Cancel Culture. Uh, maar ik, er was nou weer zo'n bedrijf... van uh, Goya of zo Ik heb het nooit van gehoord. Maar die CEO daarvan... die zei van, uh, dat hij sympathiek Trump. Nou, gelijk de hele Cancel Culture... kwam over hem heen. Want uh, boycott van Goya-spul. Uh. Maar ja, dan krijg je dus als tegenreactie... dat een hele hoop mensen zeggen van... Uh, ja, dan gaan we ex expres veel Goya kopen. Dan gingen ze geld inzamelen... om Goya aan de voedsel, als voedselhulp... aan de voedselbanken te geven. Dus... Uh, ja, nou, die event, die wordt nou uh, zijn bedrijf wordt helemaal plat gekocht door uh, de anti-boycotters. Maar het is uh, een behoorlijke marktverstoring, dit soort dingen. Misschien is het spul niet tevreden. Ongelooflijk. Mm. Mm. Mm. Ja, nog een kleine bijzak. Ik, ge... ja. Ik had nog wel even gekeken naar wie die uh, cursus ging geven. Uh, het is allemaal wel één bedrijf. Uh, oh. Even kijken hoor. Uh, even kijken: privilegetrainingen.nl. Ja, ja. En ik weet niet wie de, eigenaar, uh, wie de eigenaar ervan is, maar als je erop gaat zoeken, uh, komt duikt altijd dezelfde naam naar boven. Dat is uh, Sanita uh, Bajinati, of Bajinat. Uh, en die um, in HCV zie je ook dat ze echt bij heel veel overheidsinstellingen en bij gemeentes en bij... Uh, misschien ook al bij bedrijven bij, bij politieke partijen vooral GroenLinks heeft ze heel veel uh, trainingen gegeven. Ja, dus, uh, het is wel een beetje, het lijkt er wel een beetje op een ons kent ons wereldje. En uh, ze heeft ook bij het Dwars heeft ze ook nog de jongerenafdeling heeft ze ook nog een, uh, een uh, training gegeven. Wat was de naam? Sorry, die ja, heb ik even gemist. Ah, Oké, okay, ja, je zat er wel niet kennen hoor, maar uh, Sanita uh, bij ofzo. of zo. Ja. Nee, maar daar wordt, wordt ongetwijfeld aan verdiend en zo. En ja, ja, ja, dat, ja, voor, ja. voor een gedeelte van de bevolking is dat het verhaal. Maar ik denk niet dat, dat er aan de top zo gedacht wordt. En die lui die zwemmen toch in de miljoenen, die zitten echt niet te denken: van nou, dan kunnen we een paar cursussen verkopen, kost een de belastingbetaler, maken weer 10.000 euro erbij en zo. Die, die geven daar niet om. Dit gaat het veel meer om het ideologische machtspelletje, denk ik. Ja, het is wel opvallend altijd dat de baantjes en de orders allemaal naar dezelfde. Ja, het is dan natuurlijk een netwerk voor hun. Hè? En, uh, ze kijken gewoon van, oh ja, we hebben een trainster nodig. Oh, ik ken er toevallig eentje. Mm. Weet je wel, ze zitten toevallig bij mij in de partij. Mm. Dus, ja. ja, bij dat aspect speelt zeker mee. Ja, dat, uh. Maar ik, kijk, bij, bij, bij, bij bedrijven hebben wij ook allemaal van die cursussen. Uh, ja, bij zo'n bedrijf waar je ook allemaal van die cursussen moet volgen. En natuurlijk zit daar een winstaspect bij. Maar er zit ook iets bij van uh, ja, de anticorruptietraining, de anti-witwastraining. Uh, um, ja, er wordt het gevoel gegeven dat bedrijven allemaal enorm corrupt zijn. Eigenlijk. Dat, dat is het ook weer. Bedrijven zijn eigenlijk allemaal schoften, Want die zijn, uh, ja, die zijn op winst uit en het zijn racisten. En uh, uh, wat natuurlijk heel onlogisch is als je als een bedrijf racistisch zou zijn en op... en of een, een, een directeur van een bedrijf... en racistisch is en op winst uit. Want als je op winst uit bent... dan wil je gewoon de meest capabele figuur hebben... voor de beste prijs. Maar dan gaat hij dus kennelijk... hij is, hij is heel erg op winst uit... en dan komt er een hele capabele figuur... Voor een goede prijs bij hem... ...maar dan zegt hij opeens... Nou, ...nu ben ik racistisch, die wil ik niet... ...hup, dan gooi, gooi ik hem eruit... ...maar dan gooit hij zijn winst weg... Mm. ...dus dat, ja, iemand is of op winst belust... ...of racistisch... ...ja, het, je kan niet op winstbelust zijn... ...en dan uh, een beetje racist gaan uithangen... ...want uh, dat, ja, dat werkt niet... ...maar die overheden willen gewoon... ...dat bedrijven te boek blijven bestaan... ...als een, uh, ja, als een uh, enorme uh, berg uh, schoft eigenlijk... ...het ja. hoeft niet altijd zo te zijn hoor... ...ik bedoel, ik ken een uh, vriend van mij... ...dat was een Surinamer nog nog steeds Suriname trouwens, maar... ja. Suriname geboren trouwens, een Nederlands staatsburger, Maar de... van Surinaamse afkomst. Maar die, die zei een keertje tegen mij, die heeft dan een bedrijf en die zei. Uh, uh, ja, nou die nam met, bij voorkeur Turken aan. Want die, die waren. En, en Koerden en zo, dat, die waren allemaal heel goed in datgene wat zijn bedrijf dan doet: schoonmaken. Maar die wilde absoluut geen Marokkanen. <laughs> en absoluut geen Surinamers. En dan zei hij er nog erbij: want ik ken mijn eigen soort. <laughs> maar ja, die is wel een racist dan, hè, eigenlijk. Ja, maar, maar waarschijnlijk, omdat hij daar ervaringen mee heeft gehad. Ja, dat ja. is dan. Uh, dat zijn al, dat dan hij, is een, hij gaat toch op meritocracy af. Dus hij kijkt wat ja, ja. De beste mensen zijn. En de en en makkelijkste, snelste scheiding die hij kan maken was. Maar uh, ja, ja. Uh, dat, dat ga je natuurlijk niet met een de cursus white privilege veranderen. in uh, racisme. Yeah. Maar ja, maar goed ja, um, dan hebben we hebben nog het onderwerp cancel culture. En uh, ja, J.K. Rowling die heeft ooit wat boeken geschreven en nog 149 anderen, waaronder nog Salman Rusty, die heeft ook wel eens een boek geschreven. Uh, ja, die gaan zich uh, uiten in, in een open brief over onvrede over de cancel culture ja dat ja. Hebben, ze al, hebben ze al gedaan oh hebben ze al gedaan sorry. en uh, ja de hele fanbase van J.K. E. Rowling die uh, zou zogenaamd op zijn kop staan want het kon echt niet uh, uh, want uh, uh. ja je mocht dan er was er ergens een keer werd er gezegd van uh, ja mensen die menstrueren <laughs> uh, want je mocht geen, vrou geen vrouwen zeggen of zo we zijn J.K. Uh, J. Rowling, die tweeten van: Wacht even, vrouwen, mensen die, mensen, daar had je een naam voor? Laat me even denken, wat was het ook weer? Oh, de, oh ja, vrouwen. <laughs> ja, er waren <laughs> helemaal van over de rooien gegaan. En de fans, en ik weet niet wat voor, wat voor generatie dat nou is voor uh, figuren, die, die, die waren dan, nou, dat was uh, ver, verschrikkelijk transfobisch of zo. Ze uh, is helemaal niet transfobisch. Ze zeggen: Oh ja, dit. Uh, ja, maar, maar als, als je tegen Kijk, ja, ze, ze is helemaal in de band gedaan, maar ze heeft natuurlijk behoorlijk wat geld, dus ze kan zich wel uh, wat veroorloven. En. Uh... Ja, Salman Rushdie heeft natuurlijk ook aan de stok gehad. Met iets dat hij schreef wat niet helemaal goed val, viel bij een bepaalde volkingsgroep. En toen werd er gelijk een fatwa over hem uitgeroepen. En uh, dus ik vind het op zich het wel... Hij een fatwa al, dus dat maakt eruit dat hij nog een tweede ja, tijd. Ja, ja. <laughs> ja. Kan er, ja, misschien dat de fatwa van de uh, lui wel erger is dan die, van, de, van de moslims. Uh. Die, straks loopt hij over de straat, krijgen ze bende van die, van die trans achter zich aan. En, en uh, moslims verlaten. Uh, uh, uh. Die het dan over één ding eens zijn. Salman Rushdie moet dood. Ah, het, is, uh, het is wel eens goed dat er, dat er iemand tegen die cancel culture ingaat. Want het is natuurlijk de, de bandbreedte van ideeën die je, nog in, uh, ja, die je nog kan uiten. Dat is echt uh, heel erg minimaal aan het worden. En, uh, ze hebben het allemaal over diversiteit. Maar dit is alleen maar diversiteit in genders en rassen. En, uh, ja, maar niet in opvattingen. Je, maar op de opvattingen mag je echt maar één hele kleine opvatting hebben. En als je al ietsje misgaat, dan word je eruit geknikkerd. Net zoals uh, als Noam Chomsky. Ik geloof dat hij deze ook ondertekend had, of zo. Deze brief. Die werd ook okay. helemaal uh, afgebrand. Uh, Ik kan even kijken de, hoor, dat is een, een de, lijstje. Iemand on, behoorlijk onder de linkse, linkse mensen zit. Ja, ja. volgens mij kan je niet linkse zijn dan Noam Tsong. Ja. Uh, ja, maar die is toch ook helemaal uh, afgedaan. Is uh, hij oh, omgeslagen naar rechts? Nee, nee, dat niet. Maar hij vindt wel dat je. Of, of links is afgevorkt van hem. <laughs> ja. Nou ja, hij vindt dat je wel moet kunnen zeggen wat je, wat je wil zeggen. Mm -hmm. En. Uh, ja, soms denk je wel eens van, ja, misschien is daar nou de piek waanzin wel bereikt. Het is bereik, een beetje want... vergelijkbaar vind ik, als met, sorry hoor, ik had weer vijf seconden in, maar uh, het is wat mij betreft een beetje vergelijkbaar met, um, uh, ja, nee, hè. Uh, ja, dus het neerhalen van standbeelden. En, en daarmee verander je ook niet uh, wat er toen gebeurde. En je gaat ook niet mensen veranderen door maar te zeggen van, uh, oh, uh, bedrijven, jullie moeten nou zijn salaris niet betalen. De Johan Derksen, om maar even de naam te noemen, gaat echt niet anders denken doordat uh, Unilever stopt met het sponsoren van Veronica Inside. Dat gaat een betere uh, uh, onderneming van ofwel Unilever ofwel Voetbal Inside. Weet je wel. Het is gewoon, er wordt een hele, hele verdraaide werkelijkheid gecreëerd die dan ineens. Ja. Wordt opgedrongen van, weet je wel, onder de, de deugd. De deugd, hoe zeg je dat? van uh, Het moet allemaal maar deugen. Uh, uh, net alsof iedereen, precies wat je zegt Peter, maar één gedachte heeft. Dat is gewoon niet zo. En, en, ja, ja, we is, bij Scott is mij Adams. schadelijk voor het debat. Want wie durfde dan nog iets te zeggen? Kijk, ik zal afronden. Ja, ik ben klaar. Ja, bij Scott Adams was dat ook zo. Die zei, Prevent, dat hij dacht dat Trump ging winnen. Toen viel iedereen over hem heen ook. En hij kreeg allerlei uh, verwensingen naar zijn hoofd. En toen, toen berichtte hij dat uh, vanwege zijn persoonlijke veiligheid... had hij toch besloten te denken dat Hillary Clinton zou gaan winnen. En het moffe was... Hij, zei, hij, hij dacht, het ligt er zo dik bovenop dat ik het alleen maar doe omdat ik bedreigd ben... Dat, dat, het, dat het onvoldoende is voor ze. Dat ze zeggen, nee, je moet het echt uh, menen en zo. Maar dat was niet zo. Ze waren zo van, oké, okay, die hebben we overtuigd, we gaan, we gaan verder daarvoor. Want in, volgens mij in de hoofden van linkse mensen... is uh, iemand bedreigen tot hij wat anders zegt, dat is een overtuiging. Want zo zijn ze denk ik zelf ook tot hun overtuiging gekomen. En dat dus uh, ja, dat, het, het, het kan toch wel eens werken, zeg maar. Voor, je kan gewoon heel openlijk zeggen van... Uh, uh, nou weer. ja, omdat ik, uh, <laughs> ik bedreigd ben, ben ik van mening uh, veranderd. En ja, dan zijn ze, dat zijn ze tevreden mee met zo'n reactie. Even kijken, ik had hier een lijstje gevonden van iedereen die. Ik weet dat ze wel aantoont inderdaad, hoe, ja, hoe beperkt dat ze dan eigenlijk zijn in hun denken. Hè? Als, dus zo, ja, als je het dan ook zo oh. makkelijk opgeeft, want die vent heeft natuurlijk gewoon op Trump gestemd. Maar goed. Maar, goed. Uh, uh, maar kijk, wat er, wat er denk ik is dat. Uh, uh, het is heel moeilijk om die mensen te overtuigen omdat ze met argumenten. Omdat ze zelf ook niet overtuigd zijn geworden met argumenten. Het is er bij hun ingeïndoctrineerd. En daarom kun je het eigenlijk ook alleen maar uitindoctrineren, denk ik. En dat is er ook de reden waarom zij weer naar anderen toe gaan om wat ook met intimidatie te doen omdat het ooit bij hun is het ook met intimidatie gedaan en ik denk van een hele jonge leeftijd met veel lichtere uh, in, uh, intimidatie gewoon met de uh, browbeaten zeg maar van wat zeg je nou dat hoor je niet te zeggen en uh, dat soort opmerkingen maar het is het is er niet met argumenten ingekomen en daarom denken ze dat dat is overtuigen zij gaan ook de rest van de wereld in en dan gaan ze zo te werk om het te verspreiden het is, dat, dat is een soort echo van hoe ze zelf uh, overtuigd zijn geraakt en ik denk nog steeds dat dat ook de reden is waarom bijvoorbeeld als je, als je mensen van een bepaald geloof overtuigt, of het nou de staat is of een, een, een religie. Dan, en, en dat gaat natuurlijk nooit met argumenten, want er zijn geen argumenten voor. Dat gaat altijd met schaamte en, en uh, een boosheid en uh, dit hoor je te denken, want iedereen denkt zo in onze omgeving en uh, wat maak je me nou. Dan gaan die mensen als ze later volwassenen worden. gaan ze ook weer de wereld in. Om, het, om het, goede, het juiste geloof te verspreiden. En dat gaat op dezelfde manier. Dus ik denk dat er een verband is tussen. Als je tegen het, het juiste geloof. Nou natuurlijk was vroeger denk ik het christendom. En dan gingen de zendelingen en de legers. Die gingen de wereld in om het christendom te verspreiden. Nu heb je meer dat democratie is het waar ik geloof. Dus democratie is ons ingepeperd met, met meer of meer met geweld van jongs af aan. En als die mensen dan groot worden, dan stappen ze in een F-16... om eh, democratie over Irak uit te storten en over eh, Libië en over Syrië en zo. Uh, en dat is eigenlijk gewoon volgens mij een echo van... Uh, oké, okay, het is ons met geweld bijgebracht zelf. Wij gaan het zelf ook weer met geweld uitdragen. Dat is ook zo als zij, dat, dat zij het oké okay vinden... Als jij overtuigd bent als je zegt... Van, oh, ik ben bedreigd, dus ik ben van mijn mening veranderd. Ja, oké, okay, dat is goed. Ja. Ik zit nog even door het lijstje heen te scrollen... van, uh, van al die ondertekenaars. Uh, inderdaad, de Noam Chomsky staat erbij. Hm. en Ik heb dus naast J.K. Rowling... en Salman Rusty... die staat hierbij van... Uh, want het staat bij, hoe is Jackie Rowling, writer. Salman Rusty staat dan bij New York University. Dus ik denk dat dat zijn huidige baan is. Die hm. tegenwoordig geen auteur is. Maar dat waren de enige drie uh, bekende namen. De rest, uh, zeg maar, helemaal niet. Hm. Uh, ja, er staat bijvoorbeeld een, een Damon uh, Linker. Is ook een writer, maar ik heb nooit een boek van hem gelezen. terwijl <laughs> jij toch heel belezen bent? <laughs> <laughs> ja, nou ja, dat weet ik ook. Er zijn <laughs> mensen die meer belezen zijn dan mij, dus... Ja. Nou ja, dit, ja, ik ken ook niet veel namen, dus ik, eh, ik zal ze ook niet kennen. Maar, maar het gaat erom dat ja, dit zijn toch wel een paar grote. En ik vind het, ik vind het wel leuk dat, uh, dat, er, ja, dat ze hier tegenin gaan Want nu is het al zo dat hoorde ik dat van de linkerkant wil, willen ze nu de naam Cancel Culture cancelen. Oh man. hoorde <laughs> ik laatst dat ze. Dat, waren, dat was in de Sleet of zo. Of Salon. Was een artikel verschenen. Dat, uh, dat de laam cancel culture, Dat moest verdwijnen. Want dat, uh, dat dekte de lading niet. En dus uh, ja, dat moet ook uh, gecanceld worden. Voor weer, uh, <laughs> ja, op een gegeven moment gaan ze daarin te ver. Dan snapt snap gewoon niemand weer. Het tempo wordt ook steeds hoger. Wordt steeds raarder en steeds extremer. En het, het is een beetje zo'n stock market peak, zeg maar. Die aan het eind gaat hij gewoon. Uh, Enorm omhoog. Met, uh, en dan denk je, nou dit is het. En dan bam, nog een keer een verdubbeling in, uh, in één dag of zo. En dan mm -hmm. crash je het daarna. Dus wat dat betreft zou het wel eens kunnen zijn dat het een beetje tegen zijn einde aanloopt. En ik denk trouwens dat uh, volgens mij is het de nieuwe bezigheid van J.K. JK Rowling om... Ja, ze dus schrijven toch niet meer zoveel boeken. Uh, om het toch maar een beetje te gaan prikkelen op Twitter. Want uh, ik kende haar weer van uh, eerder dit jaar. Toen had ze de bitcoin wereld een beetje ge, uh, ja, ja ...reuring in de Bitcoin-wereld gebracht. Met de mm. tweet van. Leg mij eens uit hoe Bitcoin werkt, weet je wel. Mm. Maar waarom zou ik dat op mijn website. en uh, hoe heet het uh, accept Bitcoins moeten plaatsen. Dat snapte ze niet helemaal. Dus toen uh, kreeg ze meteen de hele Bitcoin-wereld. <laughs> op haar Twitter-account. Ja. Dus kreeg, zo kreeg ze weer meer volgers erbij. Dus... Ja, dat. Ja, dat ja. teken ik ook, idee dat het een beetje promotie <laughs> is. En het zou me ook best. Zou me ook niet kunnen verbazen als dat betaalde tweets zijn. Het dus is wel. Uh, is wel uh, grappig yep. wat dat betreft. ja. Uh, want uh, ze, ze schreef namelijk in een van, de, ze hebben het wel goed uitgelegd daarna, want een uh, uh, uh. paar maanden terug kwam ik van haar een tweet tegen waarin ze toen iets schreef van, uh, over uh, Ethereum. Uh, waarom zou, en toen schreef ze iets van waarom zou ik nog uh, Bitcoin op mijn website zetten als er ook Ethereum is of zoiets. En daar had ze dan uh. een hele rel mee uitgelokt. Het uh. ging wel persoonlijk... Maar dat was, was eigenlijk wel... gewoon een troll van haar. <laughs> ja. ze, ging, ze ging wel persoonlijk in het uh, debat. Hè? Dus, uh, ze ging wel gewoon reageren op uh, iedereen die, uh, die daar iets schreef. Dus, uh, ja, ja. Toen kreeg je ook alweer de, de clashes binnen die cryptowereld Werden ook weer op haar tijdlijn uitgevochten. Dus, uh, de maximalisten versus de rest, zeg maar. Dat ja, maar misschien dat ze een beetje te lezen. behoefte heeft aan zo'n strijd. Omdat ja, zo'n ja, ja. Zo strijd, daar komt. Daar, ja, die boeken die gaan natuurlijk ook altijd over een strijd. Dus misschien ja. dat ze daardoor ook weer een beetje ideeën krijgt. Eh, hierdoor. Of misschien ze is ze gewoon helemaal binnen en zit er in de... Ze verveelt zich natuurlijk de, de tyfus <laughs> daar in dat landhuis. <laughs> dan zit ze lekker met een bakje thee te kijken hoe mijn maximalisten ik de rest van de en. Dat is een beetje een beetje een beetje een ze een Bitcoin een beetje een bitcoin een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een maar goed, um, ja, ja, ja, ja, ja, dit hebben we meteen een brugje naar het volgende, volgende bericht. Want ja, wij zijn natuurlijk complotdenkers en er moet serieus naar ons geluisterd worden. Niet alleen door de AIVD. Ik heb er hier weer eentje. Ik heb er hier net weer eentje. Ik zie dat uh, Naya Rivera dood is gevonden. Oké. Okay. Een paar uur geleden. Ik weet niet of jullie weten wie dat is. Een actrice, nee, toch, zo is het. Een actrice, Amerikaanse actrice. Een ja, jaar jonger dan ik zelf, die uh, was aan het zwemmen in het meer. En ze had wel de, de kracht om haar vier jaar oude zoon te, te redden, maar zelf is ze verdronken in het meer. Oké. Okay. <laughs> nou, okay. Maar van uh, welke film moet we verhaal, maken? en het wordt uh, zo hoog gekopt door de CNN en de BBC op het moment. Oké. Okay. Maar waar moeten we gaan Ik zal hem even opzoeken. Uh, ja. Hoor. En waarom is dat een, is dat een complot? Ah, ze speelde in series en nee, dat maak ik er nog oké, oké. ik zie die foto. er zat een serie nou, achter, nou, want, want zij niet, uh, dus ze wilde geen mondkapje dragen. Die, uh, die zal nog wel een paar uh, rolletjes hebben moeten verdienen met, met, met, met nou hij weet het trouwens, nee, weet het, niet, het is allemaal een complot. Hier, sorry. De actrice is, is best bekend van haar rol als Santana Lopez in de Fox Show Glee. Oh, uh, en even kijken, want er stond nog iets bij. Er stond nog een film ook. Uh, nou, die kan ik nou niet terugvinden. Ik heb het net uh, doorgelezen, ik kan hem nou niet vinden. Maar moeten we hier even een complot bij bedenken? Ze, ze was kritisch over. Ze geloofde niet in COVID-19. Nee, ik, nou, ik denk eerder dat ze is misbruikt in het verleden. Oh, maar ja, dat goed. ze door Weinstein uh, aan de rol was gebracht. Ja, zoiets. Maar goed, ik dat weet, was even mijn weet, uitstapje weet. naar... Uh, een, Als we hier geen complot een, kunnen, bij, kunnen bedenken, dan, uh, dan hebben we ook geen reden dat mensen serieus naar ons moeten luisteren. Maar ja, dit is de, de titel van het volgende artikel. En volgens mij komt dat van jou, Peter. Of niet? Ja, ja. voor mij, ja. Nou, ik vind dit een beetje uh, een propagandaverhaal weer van... Uh, uh, ja, zo ga je met om met complotdenkers in je omgeving, neem de ander serieus en het klinkt vrij positief er staat niet van, uh, ja, wuif ze gelijk weg, maar eigenlijk zijn ze van de... wordt er iets gezegd van, van deze zieke mensen uh, heb begrip grip voor ze uh, oh, sla, ze sla een arm doen. om ze heen en, en probeer ze te troosten <laughs> maar en, je kan ze het best geruststellen hun zieke geesten door, door naar ze te luisteren dus uh, ja, het is een soort, dit is een soort inenting tegen uh, waarheid. Als er iemand op jou afkomt die zegt... Moet je nou horen, uh, Epstein didn't kill himself in die gevangenis. Dan, dan staat de ander gelijk een arm om je heen. zegt, ja, ik heb laatst gelezen over hoe ik met jou om moet gaan. Uh, kom maar even hier. Ja, ga maar lekker vertellen hoor. Gooi het er maar uit. Uh, maar ondertussen van, nou, maar je bent zo gek als een de deur. Dat, dat is wel het idee. Ja, dat, uh, ja, ja. De, de, hoe, heet de, hoe noemde die teun dat ook alweer? De yoga snuivers. De yoga snuivers. <laughs> De yoga snuivers, weet we, we uh... Oh, dat was in. Uh, oh, dat was. Ik was uitgenodigd, Peter, laatst bij Stuurloos. Stuurloos. Ja. Oh, yeah. ja okay. <laughs> en uh, daar kwam een man in de, in de show. Een complot gek is nodig. Ja, die oh. sprak allemaal over drugsgebruik en zo. En dus ik denk dat ik daarom als uh, gebruikersdeskundige erbij mocht zijn. <laughs> uh, ervaringsdeskundige erva Sorry, ja, tuurlijk. Ik gebruik geen gebruikers, maar ik denk maar goed. Uh, <laughs> Zag er zo leuk uit met je gekleurde pruik dus Ja, ja, ja. <laughs> En uh, die, zei, die had het over yogasnuivers en dat gaf we eigenlijk een beetje aan de mensen die zich moreel verheven voelen boven de rest, maar die uiteindelijk ook gewoon nog steeds wel hun eigen zwakte hebben op een andere manier. Maar dus dit is een beetje zo'n yogasnuiver idee, weet je wel van nou, uh, ik ben zo moreel verheven boven jou, maar ik zal mijn ja. empathie over je ja. uitstrooien. Ja, eigenlijk is het, je pist van iemand op een grote hoogte, maar ja, wel met heel ja. veel empathie en zo. Ja. Ja. Maar ja, als je het begin van het artikel leest, dat, uh, dan, dan zal je ook wel doorhebben welke kant dit opgaat. Wel, tegen welke uh, waarheid moet dit verhaal je inenten, komt hij. Een van de beste vriendinnen van Andrea, 36, gelooft, en dan staat er sterretje bij, dus de namen zijn veranderd, gelooft in de zaken die zij zelf moeilijk serieus kan nemen. Ja, ze was altijd al anders denkend. Vroeger geloofden ze in paranormale dingen. Maar toen was het meer een hobby. Nu komt ze met de meest bizarre theorieën over van alles en nog wat. En beheerst het haar hele leven. Met de coronacrisis is het veel erger geworden, merk ik. Dus volgens mij is dit van de... Uh, ja, U kunt straks, als u weer uw huis uit mag en de wereld uitgaat... dan kunt u mensen tegenkomen die die coronacrisis maar een enorme bullshit vinden. Uh, sla je armen om ze heen. En uh, probeer naar ze te luisteren. Uh, <laughs> of doe alsof ik, u ik, daar te luisteren. Een perfecte tactiek om, om mensen totaal. De, de, wat, oh, daar heb ik ook weer laatst iets over gezien. En dat heette, had een specifieke naam. Ik ben die vrouw ook de naam vergeten. Maar die zei dus, je kan mensen helemaal gek maken. door uh, Dat doen soms mannen bij hun vrouw. zal vast ook andersom gebeuren. En dat ze dus... Yes, Lighting. Uh, Gaslighting, ja dit, is, ja, ja, dit is het ultieme gaslighting is dit, joh, <laughs> en dan weet je wel... Ja, dat is een film, een light... komt uit de film, hè, gaslighting. Ja, oh, dat wist ik niet. Nee, maar ik had er. Een... Heb je dat... Er was ook wel Heb jij dat dan ook gezien, Peter? Die niet, nee. Nee, ja, ja. Dan, zal ik... We even, even uit voor de mensen die niet weten wat gaslighting is. Ja. ja. Oh, ja. Is komt, dat komt uit, nou, een komt uit de film. dat kan beter, beter dan niet. Het komt uit de film, en dat was uh, een man, die wilde zijn uh, vrouw ik weet niet of ze nou wilde vermoorden of gek, hij wilde er vanaf of zo en dan ging hij ze gek maken door hadden toen gaslichten in die tijd nog ze waren vrij oud en dan gingen ze, dan deden hij het gaslicht wat minder en dan zei ze huh, is, heb je het gaslicht laag gezet en dan zei hij, ze, nee hoor maar het zal wel iets mis met jou zijn dus hij, hij ging de hele tijd dingetjes veranderen en als ze dat dan opmerkte, dan, uh, dan zei hij van... nou ja, dat zit allemaal in je hoofd. Uh, en waardoor zij zich steeds uh, gekker ging voelen, zeg maar. Ja, en, uh, ja. het idee was er om die andere gek te maken. En dat is natuurlijk ook een beetje... Wat, uh, ja, dat, dat, dat is het fenomeen geworden. Uiteindelijk in de film was de politieman... die uh, he, uh, heeft het allemaal voorkomen dat er wat uh, ernstig misging. Maar het, het woord gaslighting of het fenomeen is een begrip geworden... Om mensen inderdaad helemaal gek te maken met van die kleine dingetjes. Dat je, ja, als je natuurlijk een heleboel rare nieuwsberichten geeft. die niet met elkaar kloppen of die tegenstrijdig zijn. dan ga je steeds meer denken: van nou, ja, ik ben geloof ik, ik begin maar een, uh, een gezond verstand te verliezen. Want als ik het nieuws aanzet, dan weet ik gewoon niet. Uh, ik snap er helemaal niks meer van. Lijkt dus wel eigenlijk is het een soort reverse gaslighting, is het dan? Hè? Want <lacht> ja. de, de, dan maken ze je gek, maar dan beschrijven ze zulke artikelen. en dan zeggen ze: nee, die andere is gek. Die andere ja, ja. Is gek. Met gek. jou is niks aan de hand. Ja, dan, als je straks de wereld in gaat, nou, dan kom je dit soort mensen tegen. Maar dat doen ze in, bij de kerk ook al. Ik weet nog wel vroeger toen ik naar de kerk uh, ging met mijn ouders. dan zeiden ze: van uh, ja, dan kan je, je, als je dan de wereld in gaat, dan zijn er mensen die, die van de duivel worden die gestuurd om jou van je gelogen af te brengen. Die gaan, ja. die gaan jou dingen ja, vertellen. Ja, ja. Dat dat niet klopt van die Bijbel. Uh, maar daar ben je nou ook voorbereid. Dus, uh, en dan kom je helemaal zo de kerk uit. En van oh, oké, okay, nou komt Satan op me af. <laughs> die gaat <Ja>. <laughs> En deze mensen komen ook, als ze straks hun huis weer uit durven, dan komen ze mensen tegen. En die zeggen dan van joh, die corona die is al lang voorbij, die hele toestand. is, uh, is gewoon een, een, een, een, uh, niet meer doden dan een stevige griepepidemie. En dan denk ik, ah, hier dacht ik wel. Ik dacht wel dat ik. Uh, dit heb, hier heb ik over gelezen. Ja. De professor waar ik net over sprak heet Michaela Schippers, oh, okay, okay. ik heb een filmpje gedeeld in onze Skype, want mijn, mijn internet is zo belabberd vandaag dat ik Twitch weer heb afgesloten, dus als er nog mensen mij willen uitschelden, moeten ze, ja. nog, even wachten. Moeten uh, ze nog even wachten, of op Telegram kunnen ze me ook altijd bereiken. Sociale media spelen hier ook een rol bij, ik zal nog even lezen. Ook verenigen mensen zich door sociale media gemakkelijker. Vroeger was je de dorpsgek als je geloofde dat de aarde plat was. Nu heb je ieder jaar een congres van Flat Earth Movement. En hoor je ergens bij. Ja. Oh. Complottheorieën over het virus. Mensen zoeken vijand om ramp te begrijpen. Dus uh, hier, hier word je helemaal... Uh, die complottheorie nee, die ook... over... Wacht even, dit is denk ik ook heel mooi. Hè? Die complottheorie... ...over dat er een vaccin tegen het coronavirus komt... ...waarin een nanochip zit... ...waarmee de overheid je kan volgen. Zij gelooft het. <laughs> ze gelooft de gekste dingen... ...en heeft nu veel contact in haar omgeving... ...die hetzelfde denken. Ze zoeken elkaar op. <laughs> ja. Ik vind het zo, zo gigantisch... ...of zo, zo uh, opzienbarend... ...dat ze dat dan gaan vergelijken... ...met platte aarde... ...terwijl ja. je dus ook ja. kan zeggen... ...de massavernietigingswapens in Irak... In mijn optiek is dat in een, eenzelfde categorie. Of de aarde vlak is, of dat je die oorlog in Irak bent begonnen... ...omwille om van massavernietigingswapens die niet bestaan. Dat was ook een, een tot en met het, het, het, dat wij dus met ons belastinggeld... ...via de NAVO ISIS hebben betaald. Ik heb dat ook gezegd vanaf het moment dat ISIS er kwam. Nee, dat ISIS is allemaal verzonnen door het Westen. Wij betalen die mensen zelf, die leiden wij op... Wij krijgen allemaal van die brainwash filmpjes op internet te zien, waardoor de mensen die daar gevoelig voor zijn allemaal naar het kalifaat vertrekken. Ik heb ook nog wel eens gezegd, als Lieperland er niet was geweest, was ik misschien ook wel geëindigd als ISIS-strijder, weet je wel. Want ik had ook geen zin om, om, om mee te draaien in die oorlog tegen Irak, om maar even iets te zeggen. Maar uh, dat is dan bewezen: hè? de massavernietigingswapens die niet bestaan. Maar dus daar hebben we het niet over. Nee, we gaan nou het voorbeeld nemen van de platte aarde. Want uh, ja, daar is toch nog iets minder uh, consensus maar dat is over. Ze, altijd, ze halen altijd de meest belachelijke dingen erbij. Ja. En, dat, en ja. dat gaat dan guilty by association. Er wordt dan in één ding uh, gezegd. Uh, mensen die, uh, die niet in de informatie van geheime diensten geloven en flat earthers. Zeg maar. <laughs> dus, dus misschien is het ook door. wel uh, misschien en, ook al bedacht, de CIA die platte aarde theorie. Ja, ik heb denk te kunnen zeggen van, kijk eens hoe gek die rassen zijn. Joh. Ja. Nou, maar dat <laughs> is dat is het. Dat is die Karl Rove methode. Nee, toch? Van, uh, Carl Rove. Uh, Schilderzaal van Schrek, hè? Huh? Yes, Cass Sunstein. Die, was, uh, die oh, zei okay, dat okay. de forums moesten geïnfiltreerd worden. om ze te besmetten ja, ja. met allerlei maffe theorieën. Om oh, zo dacht, de hele zaak ongeloofwaardig nee, te dat, maken. Dat, dat hij ja. dat ook adviseerde, Carl Rove. Ja, misschien heeft hij het ook wel. Uh... Maar die wilde dan uh, zeg maar die. Uh, ja, uh, het, het, het was ten tijde van 9-11 uh, uh, vlak na 9-11 had hij zoiets van oké, okay, we gaan die gasten die hier aan twijfelen gaan we helemaal van gek, uh, gek afschilderen dit is, uh. dit is ook een mooie zin, uh. ze zitten ook op forums, ik wil alle meningen horen, zegt ze altijd, en die gebruik ik om mijn eigen mening te vormen ja, zo iemand, die is al gelijk helemaal knettergek. Iemand die alles, alle meningen wil horen en dan zijn eigen mening vormt. Maar, maar op een of andere bewering van een complot, uh, complotdenker weegt voor haar even zwaar als een wetenschappelijk artikel. Daar heb ja, ik in de Lancet. zeker. Daar heb ik moeite mee, want ik werk op een universiteit en ben van de wetenschap. <laughs> Ja dan, ja, dan moet je ja, ja. toch maar eens de, de, de artikeltjes van de Lancet lezen van het ja, afgelopen ja, de, jaar. Weet de, de New England en Journal is... of Medicine. Ja. Die, die, die, die de data halen uit je bedrijfje van een pornoactrice. Ja, en ik heb dus, ik, ik las laatst had ik een aanvaring met Richard van Etten. Bekennen we kennen hem, hè? Ja, ja. die Oh, Richard, ja, ja. Oh, Henk. Oh, sorry. Oh. Hier gebruiken we zijn artiestennaam, want hij ja, wil onbekend blijven. En... Oh, oké. Okay. Nou, ja, misschien, eerst... misschien was het Richard van Etten ook niet. <laughs> nu ik er nog eens goed over nadenk ja het was misschien wel iemand anders maar ik zat dus in een, ik zat dus in een praatgroepje ook de linkse, linkse roeptoeter. zeg maar en toen kwam er ook iemand en die vroeg op een gegeven moment wat voor opleiding heb, ik, heb jij eigenlijk gedaan vroeg die aan mij weet je wel alsof hij daar dan een argument mee had ik zeg, nou wat maakt dat dan uit, wat voor opleiding dat je hebt, ik zeg uh, het, het gaat erom dat de, de, de, de informatie die jij steeds aanhaalt, de NOS artikelen die jij hier steeds als waarheid neerzet dat dat gewoon allemaal gebaseerd is op gemanipuleerd, gemanipuleerde uh, wetenschap en dat dus bijvoorbeeld door zo'n artikel in de, in de Lancet dat allerlei, wat zodra dat ene artikel dan geschreven is, dan zijn er al honderd artikelen die meteen paraat staan om gepubliceerd te worden als conclusie van dat artikel van de Lancet en dan kapen ze gewoon de hele, de hele discussie en krijg je gewoon een hele ja, totaal verkeerde input in die discussie hetzelfde als dat we dus allemaal in lockdown zijn gegaan omdat er een wetenschapper op basis van een wiskundig model ja, ja, ja. heeft gezegd dat 25% van de coronabesmettingen dodelijk zal zijn. Terwijl dat, het Ferguson, in... dat is ook zo'n voorbeeld van een wetenschapper. Hij heeft al een heleboel ja. fouten voorspellingen gedaan bij Imperial College. En nog mm -hmm. zag ik laatst iemand die recentelijk nog die studie van hem aanhaalde. Terwijl die vent, die geloofde roze eigen studie niet, die ging met, de, met zijn vriendin de, de, de, ja, de zijn die vrouw. Hij ook op en, terwijl hij uh, corona had. <laughs> ja, terwijl hij corona had gehad, inderdaad. En, uh, uh, en hij heeft al een heleboel andere uh, virusrampen voorspeld... die ook allemaal niet uitgekomen zijn. Mexicaanse griep. Ja. Maar ja. Uh, dit, uh, dit is een goede inenting... In uh. Dat... Maar ja, ik bekijk het altijd positief. Hè? Ik, bedoel, ik zie je toch al in van... Oké, okay, je hebt complottheorieën. Nou ja, wat, Hoe moet je daarmee omgaan? en Getroost worden? Dan denk <laughs> ik bij mezelf door wie wil ik getroost worden? En dan ga ik alleen mijn complottheorieën... nog een hele lekkere wijf vertellen. <laughs> en dan zeg Ik kan alleen maar getroost worden met seks. Ja, ja, ja. Nou, en Dan, moet, Sorry, je, dan dat... moet je dus eigenlijk nog zo'n Google... van die Google Glasses... moet je dan opdoen voordat je daaraan begint. te zeg je, Ja, want ik doe alles op mijn Google... Glass, kijk doe ik allemaal en dan weten die vrouwen vaak toch niet, want die, die volgen zelf alleen maar het NOS journaal, dus die hebben totaal geen verstand, nergens van, dus die weten niet dat je dan ook met zo'n zo Google Glass kan filmen Johan, en dan kun je, dan kun je er ook nog, uh, kon je het uh, monetariseren, jouw uh, jou schuldkarakter. Uh, Ten slotte nog even een complotdenken in Nederland. 15% van de Nederlanders gelooft dat het coronavirus een biologisch wapen is. Gemaakt in een laboratorium. Nou, nah, wat uh, gekkies. Ongeveer 4%, ongeveer 4 gelooft dat de uitbraak van het virus te maken heeft met de aanleg van 5G. En ongeveer 5% van de bevolking gelooft dat Bill Gates erachter zit. Blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur in samenwerking met Ipsos in mei dit jaar. Opvallend aanhangers van PVV, SP en... Forum voor Democratie Jongeren en laagopgeleiden zijn in deze groepen Oververtegenwoordigd En ja, er al, er zit ongetwijfeld zitten er af en toe dingen bij Die gewoon, uh, ja, die niet kloppen Maar ja, laag Het rare is meer dat er mensen vindt. zijn die, bl die blindelings in de officiële verhaal Gelopen en daar al talloze keer Mee in de mis gegaan zijn en die hoeven, nooit, uh, daar, daar, uh, ja, die hoeven zich niet kapot te schamen of zo. Dat ze een keer uh, in Weapons of Mass Destruction in Irak geloofden. Ik heb trouwens over die uh, laagopgeleide theorie. heb ik ook nog wel een theorie over. <laughs> dat, uh, want ik weet toevallig uh, dat ik wel iemand ken die in die uh, business zit. Van onderzoekjes. Uh, er zitten vaak ook gewoon laagopgeleide die, uh, die daaraan meedoen. Want je, je wordt ervoor betaald. Uh, weet je wel. Met goed bon of met geld. En wat, als je kijkt wat er dan in zo'n praatgroepje zit. van zo'n Bureau. Bijna alleen maar mensen met een uitkering. Want, ah, en dat zijn vaak ook degenen die de tijd ervoor hebben. Want als jij een baan hebt, heb je geen tijd om daaraan mee te doen. Dus, uh, dus, dus vandaar dat altijd, ja, bijna altijd scoren mensen met een lage opleiding en geen baan. Die, uh, die scoren gewoon goed in die onderzoeks. En ik denk wat er ook nog ja. mee meetelt is dat mensen met een hoge opleiding, bijvoorbeeld in deze coronacrisis. Als jij dokter bent, je ziet nu wat er met die huisarts Elens gebeurt, die zich nee. dus uitspreekt. Die krijgt, uh, die krijgt heel, de, heel de medische wereld op zijn nek. Van allemaal mensen die naar uh, dokter Neil Ferguson hebben geluisterd, of weet maar maar uit Wonden. En. Heel veel, ik denk dat heel veel hoogopgeleide mensen bewust hun mond houden, omdat ze niet... Ja, nou, die, die onderzoekjes, dan, dan blijf je wel anoniem, hè. Dus, maar je hoeft alleen maar even naar je opleiding en dat wel. soort dingen in te vullen en een lijstje. Ja. Maar het is... Uh, kijk, ik denk dat mensen met hoge opleiding die hebben daar gewoon geen tijd voor. Die hebben het wel al druk uh, zat met hun eigen ah, werk. Ja, die en zijn beetje, ook gewoon of... lockdown, hè. Of hoe zeg je dat? <laughs> die zitten ook gewoon in de lockdown. Dus. Ah, ik denk dat de dokters geen tijd hebben, hoor. <laughs> Toch? Nee, ja, ja oké. Okay rationele ja. argumenten jongens overigens bij de een... RIVM hebben ze liever dierenarts hè? oh ja ja die ja. hebben geen eet afgelegd hey. Oh, hey, ja, heeft ja, het ja. wel zin om mensen die stellig overtuigd zijn van hun gelijk te proberen te overtuigen met tegenargumenten van prooien denkt van wel rationele argumenten kunnen zeker helpen maar je moet ook weer geen wonderen van verwachten realiseer je dat dit soort denkbeelden vaak voortkomen uit emotie. <lacht> dus het is eigenlijk uh, nog een keer. Wees ja, ja, er nog een keer opnieuw. dat de weapons of mensen structures in Irak, dat dat vooral voorkomt uit uh, emotie en financiële belangen. En, uh, ja, het, denk het je is dat juist het tegen andersom. Van. als je in de tegenargumenten veel tegen kunt zeggen. Het is juist vaak hey. andersom. Want als jij dus met jouw argumenten, je moet als corona ontkennen, om het maar even zo te zeggen, ontzettend voorzichtig zijn met de woorden die je gebruikt, He, want als je zegt, corona is een hoax, ja, dan kun je dat niet verdedigen. Dus moet je zeggen, de pandemie is een hoax. Dus als je dat niet doet, dan heb je het dan meteen verloren. Weet je wel. Als je eigenlijk maar één klein detail verkeerd ver, ja. ver presenteert, dan is het, dan is het gedaan. Terwijl de RVM uh, alle kanten op kan flapperen met. Uh, ja, <laughs> met precies. Maar het, ga, het gaat er dan om dat die mensen die, tegen wie je dat zegt, die hebben juist vaak die boze emoties. Want ik ja. ben heel nuchter. En ik ja. zeg gewoon, nou ja, ik heb heel andere cijfers gezien en volgens mij is dat corona niet zo dodelijk. En ik loop dus zonder mondkapje over de straat. Ja, en je, dat durf jij toch maar om mijn ja. dood te maken? Mama's, die gaat dood. Ja, ja. En, en dus. Ja. dus you dus, want people to die. Het zit inderdaad in te dat klopt. Dat is, ja. en, dat is zo. Zij zitten in de emotie meestal. En, en juist omdat ze zo emotioneel zijn, is het vaak. Ja, als je daar dan wat andere gedachten op wil brengen, moet je super rustig blijven. Je moet echt heel erg je best doen. Arm om ze heen slaan. Ja, ja. Ja. Inderdaad, ja. Troosten. Ja. ja, maar dat is wel een beetje. Dat is wat dat betreft ik zal echt proberen een... je met rationele argumenten te overtuigen, maar ik heb er niet zoveel hoop op. Want het komt voornamelijk bij emoties voor me ik ben een wetenschapper er komt echt een oorlog op ik de, waar he. de <tie> <Ja>. <tie> ik dus heb drie maanden lang naar de NOS geluisterd ik ben een wetenschapper <tie> ik ben laatst nog ergens in zo'n zo discussie was ik beland en uh, ging ook onder andere hierover en toen, uh, tenminste over de, de, de corona -gedoel. en toen uh, zei die ene tegen mij iemand die het niet met me eens was en die vond dat we ons aan alle regeltjes moesten houden die zei, ja, jij, jij redeneert veel te logisch. Huh? En daarmee uh, dan ga je er vaak de fout in. <laughs> dat zijn hij letterlijk, weet je wel. Ja, ja, ja. Ja, nee. dan beland je nog in, in die... Nou, hij zijn niet letterlijk complottheorieën... Maar uh, die, die, die, die, uh, hij zei, veel van die mensen... Die, die nemen alles veel te logisch en te letterlijk. En uh, dat was zijn uh, verdediging. En je moet soms meer gewoon vertrouwen hebben... In de autoriteiten, ook al klinkt het tegenstrijdig of raar. Ja. Ja, Ze hebben er vast wel een theorie voor. Maar, was het maar het. gewoon lekker vertrouwen, jongens. Ja, ja, ja. ja ik vind ja. het dus ook leuk als de World Health Organization livestreamt op Facebook. Om daar dan even in te peuren ja. van ja, oorlogscriminelen <laughs> en zo. Kijken wat er allemaal op los komt. We dus de laatste uh, die, uh, clip van die hoofd van de... Van die, uh, Weet hij Somaliër of zo van die... Uh... Ethiopië is het. Ja, ik Ethiopiër. ben zijn naam vergeten. Ja. Tetros? Ja, Tetros. Uh, uh, en die, die zei... Uh, ik weet niet of de quote helemaal perfect coloreerde, Maar hij zei... Het virus is momenteel niet ons belangrijkste gevaar. Uh, to zei, to de toen zei die, uh... ja, de. Infodemic. Ja, de ja, ja, ja. infodemic. Dat niet. was... Uh, nee, nee. Maar, maar infodemic, hij... Hij zei: Om te beginnen is het al, dan, dan vallen je al van je stoel af. Oh, het virus is niet ons uh, grootste gevaar. Nee, het grootste gevaar was slecht leiderschap. En uh, oh, dan, dan, dan uh, gaat het zo langzamerhand naar Trump toe, eigenlijk. Het grootste gevaar is Trump. Hmm. Uh, ja, ja, ja, ja. <laughs> En, wat, nou ja, toch in, en, en het simulatie... feit dat er, dat er geen wereldregering uh, is, eigenlijk. Dat er, dat er leiders zijn die, uh, die niet doen wat de World Health Organisation zegt, dat ja. is eigenlijk het grootste gevaar. Dus je moet eigenlijk, eigenlijk grensoverschrijdend, al die landen die moeten eigenlijk allemaal naar hem luisteren. Dat is eigenlijk het grootste gevaar. Ja, maar bij die, die, die uh, simulatie die ze vorig jaar hadden gedaan, uh, eind vorig jaar, eventueel one? Ja, eventu toen. Um, er werd toch ook al verteld van... Uh, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat noemen ze dan infodemic. Uh, er zou een in, informatieepidemie epi, uh, komen. Van, ja. ja, een infodemie. Van uh, mensen die het uh, officiële verhaal niet geloven. En dan werd ook verteld hoe je daarmee om moest gaan. Ja, influencers inschakelen. Ja. Hè? Dus uh, ja, ja, ja. Um, uh, YouTube en uh, Instagram. Uh, mensen met veel followers. Die, uh, die moeten daarvoor ingeschakeld worden. En dat, daar zijn ook op bewijs voor dat dat gebeurt... Uh. Ja, ja. Het laatste in ieder geval. Ja, je hoort niet veel meer van ze. <laughs> ja, of, of ik, ik, ik zit, ben niet geabonneerd op ze. zij is al betaald. Zeg je? zij is al betaald. Ja, ja, ze hebben één weekje een ja. YouTube filmpje opgenomen en uh, dankjewel voor het geld Rutte. Ja. Ik ga nu even vakantie vieren, want de lockdown ja. is nu voorbij. Ja. <laughs> ja, ja, ja. Uh, maar in ieder geval is een groepje miljonairs dat um, hogere belastingen uh, wil voor de corona, om de coronacrisis op te lossen. Uh, willen zij zelf dat betalen of vinden ze dat andere miljonairs moeten betalen? Nou, ja. op nu.nl staat het, dus dat is Ach, natuurlijk weer hartstikke... Ja. Uh... <laughs> maar je kan zo ook een AD-artikel voor vinden, een Telegraaf-artikel. Ja, je, is gel je hebt gelijk in. Is nee, probleem. Uh... Nog een kopje en pas van elkaar. Ah, ik vind het altijd zo mooi, daar gaan, hebben ze een brief geschreven. Dus je kan je, het, het, het Gero-nummer van de bankrekeningnummer van de Belastingdienst is gewoon bekend. Dus je kan daar uh, als jij je belasting betaalt, dan schrijf je dat gewoon over. Je kan er ook gewoon tien keer zoveel overschrijven. En ja. ik, ik denk niet dat ze dat dan terug gaan sturen of zo. Als je dat erbij zegt van uh, gelieve, gelieve bommen van te komen op, op Syrië te gooien, dan, dan zullen ze het niet, uh, niet terugsturen. Maar, maar dan gaan ze heel moeilijk, gaan ze een brief schrijven openbare brief naar, uh, uh, naar vragen ze overheden over de hele wereld om rijken zwaarder te belasten. Ze schrijven dat dat geld nu in de komende jaren hard nodig zal zijn voor de coronavirus. en dat, de overheden daarbij graag te, dat ze de overheden daarbij graag te hulp schieten. Ja, je hoeft hier geen brief voor te schrijven. Om, uh, Terwijl, het is echt totale bullshit, want dit jaar alleen al in de VS. Volgens mij, Kees de Kort zei dat laatst in de hele wereld. Dit jaar is er 11.000 miljard bij verzonnen. Om even een, een, een beeld te geven, tot aan dit jaar bestond er op de hele wereld ongeveer 20.000 miljard. Nou, hm. hoeveel belasting willen deze miljonairs en miljardairs precies gaan betalen? Want dat staat in het niets met de ja. hoeveelheid geld die er gewoon wordt bijgedrukt. Het is wel eens uitgerekend, hè? als je ze allemaal helemaal klaal plukt, 100%. Dan, uh, dan kan je daar een paar maanden de regering uh, weer eens op laten draaien. Ja. Dat was al een tijd geleden. Dus vandaag de dag lukt het al helemaal niet meer. Nee, en dan, dan is het ook nog zo. Dan, dan, uh, vaak zo'n miljardair. Dat is bijvoorbeeld uh, Elon Musk. Die heeft een, uh, heeft een bedrijf dat heel veel waard is. Maar hij heeft niet een miljard op de bank staan of zo. Ja, dat betekent als je hem in één keer heel zijn bedrijf afpakt. Dan de enige manier om dat te gelden te maken is. Om dat bedrijf dan te verkopen. En... En dat geld uh, daarvoor te uh, innen. Maar als jij zo'n bedrijf gaat proberen te verkopen. nadat je het net zelf gestolen hebt. dan wil natuurlijk niks meer niemand. Waar. Nee, is niks meer waar. Niemand wil natuurlijk kopen. want ze denken. ja, dan ga ik mijn geld eraan uitgeven. Heb ik een bedrijf? Wil... Over een maand kom je weer langs. ...dan stel je het van mij. Hè? Ja. Ja. Dus, uh... en daarnaast moet je ook niet vergeten dat heel veel machines, die, die hebben dan misschien wel een wa bepaalde waarde, maar wie, wie wilt ze dan hebben? Want hij heeft een hele machine gebouwd om een bepaald automatiseringsproject in, uh, ja, in gang te zetten. En uh, anderen zitten daar niet om te wachten. Dus, die ja, waarde is ook alleen voor dat allemaal... bedrijf. Ja, precies. Je moet het allemaal ook nog zien te verkopen. Weet je ja, wel? maar verkopen dat wordt ook moeilijk. Want dan ga je het aan, uh, ja. aan General Motors verkopen. Maar de aandeelhouders van General Motors... die denken ook van, nou ik ga even niet meer investeren... want het hele bedrijf... Uh, kan zo afgepakt worden. Ja. Ja, ja, ja. Als, als eigendomsrechten... niet meer zeker zijn, dan gaat natuurlijk niemand... meer investeren. Ja, ja. Maar uh, dat vond ik altijd raar... dat ze dan gaan smeken om... Uh, en, en, en, en heel veel vlag vertonen... en open brief en zo... En, uh, ...in de brief schrijven ze dat miljonairs... ...een kritieke rol kunnen spelen. Dat is wel apart inderdaad dat het miljonairs zijn... ...dus je zou verwachten dat ze wel enigszins kunnen rekenen... ...en tellen en zo. Maar ja, dat, dat zijn top... van die Warren Buffets en zo... ...die, uh, die alleen maar uh, ja, rijk nee, geworden zijn door... Uh, Jerry Greenfield van Ben Jerry's... ...dat soort typus. Ja, oh, okay. maar je moet toch wel... Ja, ...Ben Jerry's uh, CEO, oprichter. Oh, oh is er staan namen bij. Voor uh... Weddings and a Funeral... ...komen die schrijver ja. Richard Curtis... Maar ...en Walt Disney in Tim Disney, maar die heeft het al geërfd, denk ik. Maar, ja... Ik, oh, zijn niet ik... echt mensen die er echt iets voor gedaan hebben? Nou, dit is iemand een scenario-schrijver. Uh, hmm. oh, maar die is... Uh, dat is een Disney-scenario-schrijver. Dus het is... Uh, die zou wel een kleinzoon <laughs> Ja, En een Britse comedy-schrijver. Ze zullen ongetwijfeld mensen zijn die iets bereikt hebben. Daarom is het een beetje vreemd dat ze niet even kunnen uitrekenen hoeveel Amerikaanse overheid uitgeeft en hoeveel miljonairs er zijn en hoeveel geld die hebben dat is wel. Uh, maar ja, en, en, en je zou. Maar dat verwacht ik dan niet. Dat is te veel gevraagd. Maar dat, dat je kijkt naar het rendement. Van als jij geld aan de overheid geeft. Hoeveel er dan bij de bij, uh, armen terechtkomt. Want de, de overheid heeft juist die bedrijven helemaal op zeep geholpen. Dus ja. Ik weet niet of je daar dan nou, nou geld aan moet geven. Om ze dan weer overeind te helpen. En wat ik ook oh had, er is Een tijd geleden is er een filmpje geweest. Toen er, er zijn wel meer van dit soort initiatieven geweest. En toen kwam mm -hmm. er een, een dame, het is een beetje de onschuldig oog, het uh, uh, ja, Huppelmeisje. Die ging bij de ingang staan van zo'n uh, uh, gebouw waar die petitie werd ondertekend of zo. En dan kwamen al die rijke lui binnen met veel camera's en flitsen. En de, de, uh, uh, over de rode loper aangelopen om te ondertekenen dat ze meer belasting wilden gaan betalen. En uh, toen ging dat meisje die stond op zijn af met een tablet... en die zei, oh, hier is het rekeningnummer van de, van de IRS. Daar Kunnen we gewoon op inloggen en uh, nu hier betalen. Maar wilt u nu hier betalen? En, en de reacties waren echt zo mooi, hè? Nee, ze kwamen daar om een petitie en een open brief te ondertekenen. Ze kwamen niet om uh, meer belasting te betalen. Precies, en eentje, eentje zei zelfs van, uh, do you think I'm crazy? <laughs> dus uh, hij, hij loopt daar dat gebouw binnen om meer te vragen meer belasting te mogen betalen. En dan biedt iemand hem gelijk een, een uh, tablet aan met de uh, bankrekening van de uh, IRS erop om onderaan te betalen. En dan zegt hij, uh, do you think I'm crazy? Dus ja, dat dus, uh, ja, ik en? moest net alweer een kleine reactie hier op nu.nl, jongens. Wat een kansloos volk woont er in Nederland. Zeg. Laat die currency reset alsjeblieft gisteren plaatsvinden. Dat die ja. mensen wat, wat be bewustheidszin in zich krijgen. Dit is gewoon het volk van Nederland wat erop reageert, weet je wel. Ik kan er gewoon zo slecht tegen. Ik ja. kan er heel slecht tegen. Dat is gewoon, Ik ben allergisch kijk. voor nu.nl. Niet in de reacties kijken. nee. Ja, wat wordt er allemaal met dat belastinggeld gedaan? Ik heb hier een berichtje over een mooie dam die... Nou ja, China, daar betaal je gewoon 100%. Het is communistisch land, hè betaal je gewoon 100% belasting. In ieder geval, je kunt, kunt er een dam van laten bouwen, een megadam. Ja, nou, ik denk dat in China de belastingen lager zijn dan in het westen hoor. Want ze hebben daar natuurlijk oh. zo'n vrijhandelszone. Die is het is een communistisch land? Ja, maar ze hebben natuurlijk. Communistische uh, partij aan de macht. Ja, uh, maar ze hebben enorme hervormingen doorgevoerd. Hè. Um, ja, okay. Er kwam ooit een keer zo'n Chinees aan de macht. Die zei toen van uh, ja, uh, uh, being rich is being is glorious of zoiets. En toen was het okay. opeens oké okay om geld te hebben. Hè. En toen, toen zijn er van die vrijhandelszones neergezet en daar zijn enorme bedrijfstakken er grond uit gestampt. Ja, het is niet een communistisch land dat de. Alles produceert wat er bij ons in de winkels ligt. Dat, dat doet een echt communistisch land niet. Maar ja, het is een beetje een rare vorm. Want je mag vooral niks zeggen over de negatiefs over de overheid. Dan word je wel gewoon helemaal in elkaar. Geraamd. Dat stukje communisme hebben ze dan niet ze wel al gehad. Gehad. Je mag alleen geld verdienen. Dat is wel de, de ja, ja, ja. Maar ja, ze hebben wel een, inderdaad een enorme dam neergezet. En wat, er, wat ze natuurlijk wel doen, enorme belasting heffen in China, is door uh, Yuan te drukken. Want wat zij. Wat zij doen is, ze hebben die yuan hebben ze kunstmatig laag gehouden... ondanks dat die economie heel erg groeit. Dus normaal, als je die economie heel erg groeit... dan zou die munteenheid heel erg veel sterker worden. Maar zij wilden hem laag houden om te kunnen exporteren. Dat ze uh -huh. niet te duur werden. Maar eigenlijk stel je dan het loon van je arbeiders. Als je, als, je dan, als je yuan drukt om dollars op te kopen... dan gaat inderdaad gaat de yuan omlaag en de dollar omhoog. En dan kan je, die, kan je hem gepackt houden, zoals het heet. Hè? Dan kan je hem vastgekoppeld houden aan de dollar... Maar dan druk jij, moet je daar een heleboel je voor drukken om die munt omlaag te houden. En dat hebben ze gedaan. En daar uh, hebben ze allemaal dollars van gekocht. En hebben ze treasuries van gekocht. De Amerikaanse staatsschuld. Dus eigenlijk de, eigenlijk de overheid van de VS mee uh, bekostigd, Die daar weer allemaal wapens van koopt. En, uh, en allemaal dingen mee doet waar ze waarschijnlijk niet happy mee zijn. Maar uh, daardoor heeft de Chinese overheid een hele berg uh, kapitaal verzameld. Wat eigenlijk gewoon allemaal gestolen is van die Chinese arbeider via gelddrukken. Je kan, ook, je kan ook, ook beargumenteren dat de winst is uitgesteld. Hè? Want uh, nu ontvangen die Chinezen daardoor uh, via Wish en al die andere troep die ze verkopen. Ontvangen ze nog steeds die yuan. En als de yuan dus over tien jaar wel omhoog gaat. Dan, dan kunnen die Chinezen nu meer yuan verdienen. Uh, omdat die nog laag is. Snap je? Dus... Uh, maar ja, goed, ik snap ook wat jij zegt. Maar je zou het dus ook een beetje. Ja, ja, uit, wie ze, uit wie ze zakken komt, is dan onduidelijk. Maar ik denk dat, dat, uh, ja, dat de Chinese arbeider relatief weinig geprofiteerd heeft van het enorme economische wonder dat zich daar voltrokken heeft. En voornamelijk omdat zijn, uh, zijn munteenheid uh, uh, steeds minder waard geworden is. Wat ja, maar Peter, als dat nou over vijf jaar wel gebeurt. En hij kan in die vijf jaar dat het gaat gebeuren. Nu nog volop verkopen. Omdat hij extra productief kan zijn door die lage munt. Dan heeft hij nu inderdaad een, een, een nadeel. Omdat hij er harder voor moet werken. Maar hij krijgt wel zijn omzet uh, binnen. En dan over vijf jaar maakt hij die winst alsnog. Want als het omhoog moet. Je kan dat niet voor eeuwig vast blijven zetten. Weet je? Hetzelfde als met goud. Je kan eeuwig blijven volhouden dat goud minder dan 2000 dollar per ounce is. Maar op een gegeven moment corrigeert die keihard door en, en, en, en staan we ineens op 10.000. Ja, maar is... met fiat geld zou ik zeggen: ja, de Chinese overheid kan onbeperkt jouw bijdrukken om die munt uh, laag te houden. En dan blijven ze gewoon maar treasuries van kopen. Uh, wat ik me wel kan voorstellen dat ze daar op een gegeven moment nu ophouden omdat ze denken ja we zitten de vijand te financieren want uh, die, die overheid is ons vijander eigenlijk en als we die geld blijven lenen dan zijn, we, dan zijn we eigenlijk zelf een keer de dupe van maar ik denk mm -hmm. dat de Chinese onderdaan heeft er, heeft er ook wel van geprofiteerd doordat die Chinezen die zijn ook niet dom dus die hebben enorm in vastgoed zitten speculeren met heel veel geleend geld hebben ze die huizenprijzen die zijn daar gewoon enorm op. en dat komt omdat er enorm uh, gespeculeerd is en dat Komt, denk ik, omdat die mensen weten, die schuld die betaal ik later terug met waarloze Juans. Omdat, uh, omdat die, uh, ja. Ja, die wordt onder de duim gehouden, die wordt verdund steeds. Dus ik denk. Maar je dat... zag het ook, dat er, dat er. Uh, je ziet eigenlijk kijk als er een economisch wonder ergens plaatsvindt dan zou je zeggen dat er geld naartoe gaat ja. dat trekt geld aan maar bij China bij dat, dat zogenaamde wonder van zie je juist dat het geld wegvlucht het ja, Chinese de... kapitaal gaat de grens over ja maar dat is een bepaald kapitaal maar die, al die fabrieken die er zijn ja. neergezet van Foxconn en Apple en zo, daar is wel, wel degelijk ja. heel veel kapitaal geïnvesteerd in al die ja. alle... ziet, er was wel op een gegeven moment een probleem de laatste jaren bij, bij China want daar namen ze allemaal maagd regelen, weet je wel. Allemaal wetgeving voor te zorgen dat het, geld, het Chinese geld ja, niet de grens overgaat. Ja. Ja, ja, maar dat komt omdat... Veel... Die Chinezen hun geld ja. daar niet in investeren. Ja, maar, in de, maar ja. dat is altijd het rare. Dat er dan... ...veel buitenlanders zijn die zeggen van... ...oh, kijk, dat is groeien, die economie... ...daar wil ik er wel in investeren. En, en Elon Musk heeft er ook een grote Tesla-fabriek... ...een gigafactory neergezet... Uh, ...of uh, ja, is die mee bezig. Of, uh, dus daar wordt wel degelijk door buitenlanders geïnvesteerd... ...maar het raar is dat inderdaad veel Chinezen zeggen... ...van uh, ja, dit is geen... Uh, ...dit is geen veilige... Uh, ...veilige plaats voor mijn kapitaal. Ik, ik probeer het naar het Vrije Westen te krijgen... zeg maar ...en, en daar in Canada te gaan wonen... Want, uh, en, ...en het is mijn kinderen daar op school te hebben ook omdat vaak die mensen die, die, ja, die weten ook wel dat als je uit de gratie valt, politiek dan kan het je alsnog uh, uh, kan het heel snel afgelopen zijn met je dus je kan maar beter je geld naar buiten brengen maar dat is het inderdaad het rare dat Chinezen het naar buiten brengen en buitenlanders het naar binnen brengen ja. Wordt ondertussen gereageerd in de chat. Iemand vraagt wat is die rechterman aan het doen. Ik was even naar het scherm aan het kijken van de chat. <laughs> en, maar, uh, ik zag dat er nog een andere, een andere reactie was op iets wat we eerder zeiden: van uh, oh god, moet ik hem weer even opzoeken? Maar jij wilde wat zeggen? Nou, het hele artikel hebben we nog niet besproken. Zo ver zijn we in een zijtak ja, ja, ja, ja. geraakt van deze Yangtze. Maar het gaat hier over een, de Three Gorges Dam, wat een enorme stuwdam is in de, de Yangtze-rivier. Ja, dat is echt een enorm project waarbij hele bevolkingen uh, ontruimd ont, uh, zijn. en Plaatsjes zijn verwijderd om, om een plaats te maken van een enorm stuwmeer. En dat levert geloof ik 22,5 gigawatt op. Dus het is een gigantisch uh, project. Maar als je nou op Google Earth kijkt, dan, dan ziet dat die dam er een beetje slingerend uit. Uh. Nou, zou dat een pixel effect kunnen zijn van... de van uh, de rendering van Google, uh, Google Earth... maar het lijkt erop of die een beetje... ja, of die een beetje aan het verschuiven is, hè, die dam. En, en als dat gebeurt, dan als, dat, als dat losgaat... dan uh, als het doorbreekt, die dam... dan liggen, geloof ik, uh, 400 miljoen mensen stroomafwaarts... en uh, iets van 60 kerncentrales. Dus dat is wel, uh, dat is wel aardig uh, wat er... En, en, en nu hebben ze ze al helemaal opengezet... dus dat ze laten het zo snel mogelijk leeglopen... Maar dat geeft, dat geeft op zich ook al een enorme overstroming, uh, stroomafwaarts. Uh, je ziet al een heleboel uh, mensen door, uh, ja, uh, in huizen onder water staan. Maar ze zeggen natuurlijk nog steeds dat er de overheid zeggen dat er niks in de hand is. Maar uh, ja, er zijn wetenschappers die hebben gezegd: van, uh, ja, het zijn allemaal losse blokken die gewoon op de ondergrond staan. En uh, ja, het kan zijn dat die onafhankelijk een beetje gaan verschuiven afhankelijk van hoeveel drift op en het is natuurlijk een overheidsproject dus er zijn uh, natuurlijk allerlei vrienden contractors uh, die hebben slecht staal gebruikt dus dat is ook wel heel vaak gebeurd niet alleen in China maar ja, overal Dus een Vira natuurlijk uh, Vira verhaal uh, dat, ja, dat, dat soort dingen uh, ja, de vogel is al gevlogen die het uh, geld verdiend heeft en uh, die uh, ja, die, uh, die heeft overal een beetje bezuinigd en uh, dit was eruit gekomen Ah, Josje, je had even in de chat gekeken wat er allemaal uh, gauw is. Ik heb is. in de chat gekeken. Ja, er wordt een hoop geschreven, jongens. Wat een hoop. Uh, het loopt absoluut storm. Nou, zoals. Even <laughs> kijken. Even wat. Ik zag even de, dat er een De, dus de opmerking werd gemaakt. Ik heb ook een hoop gemist, hoor. Want er is alweer, hij stroomt lekker door. En in, in het beeldje op Twitch is niet zo heel veel terug te lezen. Maar er werd even gesproken over jouw uh, Afrika-achtergrondje. En NL vroeg zich net af, Peter, welke dam jij het over hebt. is in China, megadam. Ja, dit is die Three Gorges dam. Three En dan wordt er nog even gesproken over... Oh nee, dat schreef ik zelf. Ja, ik had... Er was nog een wat oude reactie op wat we hiervoor over hadden. Dat je nou weer drop eten, Yoshi. Ja, dropjes. Kibbeling1 vroeg zich af van... Los van of het effect zal hebben... Uh, gaat volgens mij om dat hun van uh, mening zijn dat de rijken te weinig betaal, uh, sorry, belast worden uh, ten opzichte van uh, de rest. En volgens mij zit daar wel wat in. Ja, dat is ook zo, maar het is natuurlijk zo dat, uh, dat daar ga je met meer belasting ga je daar niks aan doen, want die, veel van die super die zijn eigenlijk allemaal rijk geworden... omdat ze dik in de belastingpotten zitten, zitten te graaien. Tenminste, in de subsidiepotten. Dus mm -hmm. als je kijkt wat Elon Musk... die krijgt gewoon een enorm, enorme bakken subsidie van de overheid. Dus als die, die, die heeft geen probleem met meer belasting betalen als rijke... want hij verdient dat toch dik terug door... Dat dat, uh, hij betaalt één keer, één keer in zijn eentje meer belasting... maar al die, alle mensen betalen meer belasting... En dat geld dat vloeit dan allemaal weer terug in de, in de well-connected. Dus het, het levert alleen maar een verdere concentratie op van geld. Omdat dat, dat geld, ja het gaat natuurlijk wel een beetje naar de armen toe. Maar in de praktijk gaat het voornamelijk. Eh, ja, inderdaad een bijstandstrekker krijgt een uitkeringtje. Maar een, een, ba een bank die krijgt een bail-out die gewoon de hele zaak er niet doet. Dus uiteindelijk gaat dat geld toch uh, wat uit de overheid stroomt, gaat ge geconcentreerd. En dat komt ook omdat het een, een overheid is een machtconcentratie. Het is een, het is een kleine elite die de macht heeft over een grote meerderheid. En dat, dat is dus inherent aan, het, aan de, de natuur van het beestje, is het een concentrator. Dus het, ze hoogst een heleboel geld bij mensen. En ze concentreren het in de handen van ja, een of andere... Uh, ja, waterstofproject of zo. Een of ander nieuw uh, uh, energieproject van twee. Nou, Biden, die maakte bekend dat hij weer uh, 200 miljard ging uitgeven, of, of 2 biljoen aan, een, uh, aan het groen maken van uh, uh, aan een hele groene energie op touw zetten. Ah, en de... doe het voor de helft van de prijs, <laughs> hè? Dan maak ik ook winst. De mensen die, die dat betalen uiteindelijk is natuurlijk altijd jammer te pet. Uh, uh, en de mensen die daar wel bij varen, zijn altijd een paar. ...ontwikkelaars die diep in die overheid zitten. Dus het, het leidt altijd... ...tot meer concentratie van welvaart. Omdat het concentratie van macht is eigenlijk. De overheid is concentratie van macht... ...en daarom leidt het altijd tot concentratie van welvaart. Josh, zijn hier nog reacties? Ja, je ziet ze volgens mij ook, Johan. Ik zal ze nog even oplezen. Ja, ik, ik moet dan helemaal... Uh, ik moet zo... je zeggen dat ik het ook moeilijk vind... ...om te luisteren naar Peter en mee te lezen. Maar er wordt gevraagd... ...waarom zit er een kronkel in die dam is dat misschien omdat ze geen geld betalen... of niet genoeg aan de mensen die hier werken? Ja, ik denk dat daar links en rechts wel... Wat net zo... Ja, waarom is de Vira een uh, fluttrein? <laughs> dat komt gewoon omdat... Ja, uh, z, uh, zij, de overheid geeft dat geld gewoon op een hele uh, rare manier uit. Ik hoorde laatst... moest er ergens in Nederland... Uh, ik weet niet meer waar het was... maar er moest een tunnel gegraven worden. Nou, dat is voornamelijk een zachte, blubberige ondergrond of zo. Nederlandse bedrijven die zeiden allemaal van... ja, voor dat geld kan, niet, kan het niet... ...komt er een Spaans bedrijf die zegt... ...ja, wij kunnen het wel voor dat geld. Nou, dan krijgen jullie de opdracht... Dus die Spaanse, Spaanse bedrijf die daar helemaal geen ervaring mee hebben... ...die krijgen de opdracht om in Nederland... Een, tu ...een tunnel door de blubber te bouwen... ...en die gaan het dan weer uitbesteden aan Nederlandse subcontractors. <laughs> dus daar kan je wel afvragen waar de... ...op een gegeven moment als dat dan misgaat... ...waar de verantwoordelijkheid komt te liggen... ...dat is het natuurlijk... ja. Uh, uh, uh, die zijn dan allemaal uh, op Ibiza. En uh, je zoekt het, uh, zoekt het maar uit. Dan uh, wordt er een commissie ingesteld hoe dat zou kunnen gebeuren. Maar waarschijnlijk is het ook als dat geld dan via zo'n buitenlandse lus loopt. Of eigenlijk zo'n corruptielus dat je daar makkelijker kan afromen. Of dat die luien uh, beter kunnen, ambtenaren kunnen belonen. Maar het, het gaat met al dit soort projecten altijd zo. dat er, het, gaat een heel, het kost veel te veel en er komt iets uit wat niet goed werkt. En dat is denk ik bij deze, die drie gorgeous dam ook gebeurd. Dat, ja, er is een hele hoop geld uh, ingegaan. Er zijn allemaal contract contractors die, uh, ja, die, die misschien het laagste bot gaven, maar niet de beste kwaliteit. Niet wisten waar ze het over hadden. En ja, die ambtenaar die kan het ook niet beoordelen, want die, uh, die is alleen maar goed in, uh, in uh, geld uh, afpersen, maar niet in rationeel nadenken. En uh, ja, als, je, als je dat geld vrijwillig ophaalt en je gaat zeggen: jongens, we gaan een stuwdam maken, uh, dan. Wat hebben we daarvoor nodig? Nou, hebben we hebben zoveel geld voor nodig. Ja, dan komen de investeerders bij elkaar. Die zeggen ja, maar we moeten wel zeker weten dat het, uh, dat het blijft staan. En hoeveel jaar blijft het dan staan? En hoeveel jaar kan ik er geld uithalen? Wat is dan de kwaliteit? Zijn er studies naar gedaan? Dat zijn mensen die hun eigen geld uitgeven. En die mensen zouden echt per se zeker willen weten. Dat het ook allemaal een, een hele... Uh, dat het allemaal juist onderbouwd is die uh, dam. En letterlijk ook goed onderbouwd is. En... Uh, en bij een overheid is dat gewoon veel minder het geval. Die hebben ook geld bij elkaar geroofd. Die gaan een leuk projectje doen. Maar die zijn er niet zo bij gebaat. Het is hun eigen geld niet. Dus die, zijn, die gaan niet echt helemaal kijken of het nou uh, allemaal klopt. Maar als mensen hun eigen geld uitgeven. Ja, dan, dan zoeken ze de beste aannemers erbij. Die ervaring hebben. Die geloofwaardig zijn. Uh, die, die gaan gewoon niet hun geld aan een vira, vira trein weg, uh, wegsmijten. Ja, precies. Die mensen die hebben er dan ook een passie voor. En die doen het niet omdat ze... Een pensioen aan het opbouwen zijn en, en, en van een vrouw weg willen zijn, maar omdat ze een bedrijf runnen en daar, uh, weet je wel, verstand ja. hebben van het runnen van het bedrijf, in plaats van dat ze een of andere studie bestuurskunde mm -hmm. of iets dergelijks voor de overheid. Doen, ja, ik denk dat je. ze, dus omdat ze het geld zelf verdiend hebben, hebben zij een stuk van hun leven opgeofferd... om dat geld te verdienen. En als ze dat dan weer uitgeven... dan, dan weten ze van... ik geef hier een stuk van mijn leven weg. Wat ik, het stuk van mijn leven wat ik besteed heb... om dit geld te verdienen. En als het, als het dan een fuckerbeurt wordt... Dan, dan gooi ik gewoon een, een stuk van mijn leven weg. Dus ik denk dat mensen hun eigen geld... deze is een matrix geloof ik... Hè, van... Uh, mensen die hun eigen geld uitgeven aan dingen die ze zelf goed uh, vinden of aan zichzelf. Mensen die hun eigen geld uitgeven aan anderen. Of mensen die uh, geld van anderen uitgeven aan zichzelf. Of mensen van, die geld van anderen uitgeven aan anderen. En dan zie je gewoon dat de zorgvuldigheid is, is niet bij al die categorieën hetzelfde Als jij uh, je eigen geld uitgeeft aan jezelf, dan, is, dan doe je dat heel goed. Misschien bij uitgeven aan anderen denk je er al iets minder over na. Als jij geld van anderen uitgeeft, dan, nou, dan wordt het al helemaal minder. Ik snap rol. wat je zegt. Ja. Ja, het is ook logisch. Want ja. je hebt er zelf namelijk niet voor het hoeven werken. De geld heeft vaak pas waarde. Of laat ik het anders zeggen. Dat is dan weer een beetje de crypto geld achtergrond die ik heb. Maar de hoeveelheid waarde die, die mensen aan geld toekennen. Is afhankelijk van hoeveel arbeid dat ze ervoor verrichten. En als iemand dus heel hard ervoor, voor 1 dollar werkt. En iemand anders die zet een dollar op uh, rood in het casino. En die verdubbelt hem. Dan heeft die ene dollar waar iemand hard voor heeft gewerkt. Meer waarde voor die persoon. Dan voor die persoon die uh, hem in het casino verdubbeld heeft. Ja. En er zit, ja, en er zit ook geld. nog een verschil tussen dat. Kijk er zijn natuurlijk ook uh, fondsbeheerders van beleggingsinstituten. Uh, die geld van anderen beheren. En uh, daarvoor zou ik willen zeggen. Ja, het is wel geld van anderen. Dat wil nog niet zeggen dat ze het lukraak over de balk smijten. Zolang dat geld vrijwillig wordt ingelegd... en ook vrijwillig kan worden weggehaald weer. Dus als die, als die fondsbeheerders weten of banken of wat het dan ook voor instellingen zijn van... ja, het is wel geld van anderen... maar die anderen, die vertrouwen mij zolang als ik goed presteer. En als ik niet meer goed presteer, dan ze het geld bij mij weg. Dan zal die ook nog goed nadenken... ondanks dat het geld van anderen is... zal die er ook nog goed over nadenken. Maar als het bij belasting is het... Uh, ja, het geld is aan mij, aan mij toevertrouwd... maar als ik het uh, over de balk smijt of er iets dons van doen? dan blijft het de volgende maand gewoon nog binnenstromen. Want die mensen kunnen geen nee zeggen. En dat ja. is een, uh, een, een heel erg iets... om, uh, ja, dan ga je het gewoon heel makkelijk wegsmijten. Ja, we hebben hier ook nog iemand in de chat. Uh, ik zal even de naam... Verlucio Uno... om het maar op zijn Italiaans te houden. Oh jee, die geeft wat over de Vira te zeggen natuurlijk. Ja, die had inderdaad... die, was, die, die vond het allemaal reuze interessant... die dam waar jij het over had... en... en uh, die vroeg zich dan af of dezelfde, dezelfde personen ook achter die, achter die dam zaten, ook achter de Vira zaten. Dus uh, daar ja, heb dat ik even ik verteld niet. dat dat inderdaad allemaal de overheid is. <laughs> en nu... Uh, uh, uh, ja, ik begon heb een Vira-project van dichtbij meegemaakt. Oh, oké. Okay. Uh, maar nu begon het dus, wat ik zei net, dat die ene euro voor iemand die daar hard voor werkt, een andere waarde vertegenwoordigt als iemand die hem... ...bijvoorbeeld in het casino snel verdient... ...en uh, misschien is 1 euro dan niet goed... ...maar 1000 euro, maar, maar weet je wel, 100% is 100%... Uh, ...dus dat vond hij ook... Uh, uh, ...nou ja, discutabel in ieder geval... ...hij gaf daar uh, als opmerking op... ...1 euro is toch hetzelfde... ...voor iemand die bijstand trekt... ...als voor iemand die werkt... ...je kan allebei maar één burger halen... ...wordt er geschreven... En toen heb ik er nog op gereageerd. Toch zal die burger voor de een meer waarde vertegenwoordigen dan voor de ander. En het komt dus, de dat komt dus door de hoeveelheid energie die die ene persoon erin heeft moeten zetten. Voordat iemand uh, uh, uh, diezelfde euro, uh, uh, uh, sorry, de, de hoeveelheid energie die die persoon erin heeft zitten om die euro te krijgen. En als je dus, wat, dat ging dus voort op wat Peter zei, als je... Uh, uh, geld van anderen uitgeeft, dat gewoon ja, waar je geen gevoel bij hebt, omdat je er nooit echt, het is jouw geld niet, dan zul je het ook een stuk makkelijker uh, over de ballen kunnen smijten. We de ja, hier waar je ook kan zijn, de, geloof ik, de marginal revolution heette dat, een, een, een ontdekking van economen dat als jij uh, een kruidenier binnenloopt en je ziet een banaan liggen voor. 1 euro en je hebt 10 euro in je zak zitten, dan zeg je van uh, nou, dan kan het zo zijn dat jij zegt van nou, ik waardeer deze euro minder dan ik het die banaan waardeer. Uh, en dat resulteert er dan om dat jij happier wordt als jij die euro omwisselt voor die banaan. Dus dat, dat doe je en die en die winkelier die is blijder, blijer met die euro dan met die banaan, dus die wisselt ook graag die banaan tegen die euro om. Nou heb jij nog 9 euro in je zak zitten, maar nou wil het niet zeggen dat jij omdat jij een euro meer waard, of een banaan meer waard vindt dan een euro... dat jij al die negen andere euro's ook allemaal aan, aan dat je tien bananen koopt. Want die eerste banaan die was het meest begeerlijk. En die eerste euro die was het meest onbegeerlijk eigenlijk. Maar met dat jij die euro tegen die banaan uh, ruilt en je eet die banaan op... dan is die volgende banaan die daar ligt, die ook één euro is, nog steeds... Die is minder begeerlijk, want jij bent al gedeeltelijk verzadigd van de bananen. Maar misschien dat je die tweede euro ook nog omwisselt. Maar die euro's, naarmate je ze uitgeeft, die worden steeds waardevoller. En die bananen worden steeds minder waardevol naarmate je er meer bananen koopt. En dat betekent dus, als jij 6 miljoen euro in je zak hebt zitten, dat die meest, minst waardevolle euro, die is voor jou gewoon een stuk minder waard dan iemand die, die maar 4 euro in zijn zak heeft zitten. Ja, interessant. Ja. Moet je wel een grote zak hebben overigens. over 6 miljoen. Ja. dat is zelfs in goud nog... zelfs in goud is dat lastig ik kan nog even de wateren hm. als je toch uh, beter ben. bent kun je ook nog de water diamant paradox erachteraan ja, ja dat is het verhaal dat, dat uh, inderdaad zeggen, wat, is, wat is nou waardevoller water of een diamant dan zeggen, ja een diamant is veel duurder dan, dan, uh, dan een fles water ja, maar als je nou in de woestijn zit en je komt bijna over van de dorst dan ruil jij graag jouw diamant om tegen een, tegen een uh, fles water. Dus uh, dan is in die situatie... Is, uh, die, uh, waard, die waarde van het water veel, uh, veel meer. En dat, dat laat eigenlijk zien dat waarde subjectief is. Dus uh, ja, je krijgt wel eens het idee... omdat uh, er een webcam te koop staat voor 200 euro... dat dat de objectieve waarde is. Omdat de prijs gewoon altijd hetzelfde is. Maar het is gewoon subjectieve waarde. Voor, voor sommige mensen zal die webcam meer zijn. Waard zijn 200 euro. Voor sommigen niet. Dus iedereen heeft gewoon een interne waardeschaal waar een uh, rangorde van dingen op staat. En daar moet, je, daar moet je dan in zeggen inderdaad als er banaan in die rangorde zit. Uh, dat die, De eerste banaan is iets anders dan de volgende banaan en de tweede banaan. En het is allemaal subjectief. Want iemand die naast je staat, die, kan, uh, die heeft helemaal geen zin in bananen. Die, uh, en als, als iemand Vindt honger heeft. Al allergisch dan, voor een bananen. Ja. Hè? Nog. En, en het maakt dus heel, het is heel erg situatieafhankelijk. niet alleen van persoon tot persoon maar ook van moment tot moment op het moment dat jij in de woestijn ligt uit te drogen dan is een fles water opeens veel meer waard dan, uh, dan die, uh, die 6000 bitcoin die je nog op, uh, op je ledger hebt staan ja. ik heb uh, nog twee we... vragen hier man ik heb ze oh, nog niet ja, gelezen ja. dus misschien is het wel uh, niet de moeite om het voor te lezen maar ja ik heb ze ja, nou wel, al geïntroduceerd uh, ik ik hier te komt lezen. er eentje van kibbeling 1 Even een morele vraag. Wanneer hier de regels zijn over bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden... is het dan wel recht te praten om producten te importeren uit een land... bijvoorbeeld Oekraïne of China, schreef die China... waar men 14 uur, 6 dagen per week moet werken. terwijl zulke arbeidsomstandigheden zijn hier helemaal niet legaal. Is dat niet hypocriet? Vraagt ja. Nou ja, Kijk, als die mensen moeten werken voor 14 uur per dag... Uh, dan is het een soort slavernij en dan is het uh, moreel verwerper. Als die mensen ervoor kiezen om 14 uur per dag te werken omdat zij dat hun beste optie zien om hun leven beter te maken. Dan zijn ze kennelijk zo arm dat het moreel heel erg goed is om van die mensen je spullen te kopen. Want die, die hebben kennelijk de enorme behoefte aan geld uh, dat ze de, bereid zijn zo hard ervoor te werken. Ja, ze hoeven niet per se arm te zijn, hè? maar goed, oké. Okay. Nou, maar, ja, maar je moet altijd... Vragen, hoor, Kijk, het altijd. Uh, de, vergel de vergelijking is hier tussen ja. een arbeider in China en een arbeider in Nederland. Maar voor de Chinees geldt alleen maar. Uh, daarvoor stond hij rijst te plukken met zijn uh, voeten in een nat rijstveld. Met allemaal muggen en, en uh, teken en bloedzuigers aan zijn benen en toen ging hij bij een fabriek werken in Shenzhen, die uh, apples maakte, en, daar, en dat zag hij kennelijk als een verbetering, ondanks dat hij daar 14 uur moest werken, moest hij misschien wel 20 uur werken in die, op, die, uh, op die boerderij. 25 uur per dag, 36 ja, uur. kon hij een uurtje 36 uur, ja. <laughs> nee, maar jongen, serieus, dus, ik bedoel, uh, de vraag is, hoe vrijwillig is het om in een Chinese fabriek te werken? Ik bedoel, en, en heb je wel, ik weet niet of je wel eens beelden hebben gezien, maar waarom zit er daar gewapende soldaten in? die? Fabriek? Ja, nee, maar als dat als dat het geval is. Dan, dan, dan, dan, als ze onder dwang zitten. Dan, dan is dat fout. Maar je moet je niet ja. vergissen. Dat, dat het leven van een Chinese landbouwer. Boer. Dat dat behoorlijk zwaar is. En als die figuur vertrekt naar zo'n fabriek. Dan, dan, wij kijken naar die fabriek. En zeggen wat een vreselijk leven. Maar... Een Andere Chinese boer die kijkt, misschien zegt van oh, dat wil ik ook, dat is voor mij een, een verbetering. Dus je moet het niet vergelijken met onze situatie, maar, maar je moet het vergelijken, denk ik, met zijn vorige situatie. En het moet sowieso vrijwillig zijn. En ik denk dat als jij, als jij sowieso geen grenzen meer hebt, als, jij, uh, als alle, alle regeringen op zouden ophouden te bestaan, wat dan een, uh, een anarcho-kapitalistisch uh, droombeeld is, dan heb je geen grenzen meer. En dan niveleert het natuurlijk heel snel, want dan ga jij. Uh, ...allemaal mensen uit China inhuren... ...want die zijn dan veel goedkoper... ...en dan gaat hun prijs omhoog, die komen allemaal hier naartoe... Je, ...jij gaat je spullen... Uh, ...ook in China kopen, Chinezen komen hier werken... ...en dan, dan vereffend het allemaal... ...want de mensen die, die hebben dan mobiliteit... Dus, uh, wat, het, is het, ...het idee dat dat... ...dat dat zo ongelijk zou blijven... ...dat is... Net zoiets als dat je een emmer water hebt en je, en je doet een su klontje suiker in de linkerkant. En dan denk je van, ja die suiker die blijft allemaal aan die linkerkant zitten. Nee, die, co die concentratie ver vermengt zich. Omdat dat, uh, omdat dat beweegt al die moleculen. Dan krijg je dat het, op, dat het steeds meer mengt en dat het uiteindelijk de concentratie overal gelijk wordt. En dat is ook met mensen zo. Mensen blijven niet werken in een, in een vreselijke fabriek als ze aan de andere kant van de wereld uh, een veel rijker leven hebben. En mensen blijven hier niet kopen in hele dure winkels. Als ze aan de andere kant van de wereld veel goedkoper kunnen kopen. Dus dat nivelleren dat gebeurt vanzelf. Ja. Er wordt ook nog gevraagd om de LinkedIn. Dus die heb ik. Ik heb mijn LinkedIn maar even gedeeld in de chat. Voor iemand die ik heb leuk helemaal vind. geen LinkedIn. Nee, nee. nee, ik ook niet. LinkedIn is het <laughs> toch voor mensen die werken. Hè? Dus ik, ik heb wel een account. Maar, daar <laughs> ik heb wel eens wel een een dronken bij een LinkedIn-account aangemaakt. Die moet nog ergens staan. Maar. Er zat alleen maar wat al op. Ja. <laughs> Zo vind je natuurlijk geen uh, rein potentiële werkgever. Ja, ik kan er niet eens zelf meer inloggen, dus ik, ik weet ook niet meer wat het wachtwoord was, want die had ik ook in het bij erbij aangemaakt. Ja. Maar goed, ik heb dus mijn LinkedIn even gedeeld in chat en dan zijn we met de chat weer bij. Ja, um, productie van waterstof, lost capaciteitsproblemen, stroomwerk, regio Emmen op ik kreeg ik teruggestuurd van iemand. Ik, ik, heb, ik heb mezelf nog niet eens gelezen. Nee, nee. Het dat bleek wel. is ingestuurd door een luisteraar. Maar, wat wilde die luisteraar zeggen dan? Want dan nou weten we geen van allen wat hij wat ja. wilde zeggen. Ik vind het trouwens een hele troostloze foto die erbij staat. Is dit een... Ja, maar ben je wel eens een emmer een geweest? Is het ben je, Want, uh, het is, ben je ben je wel eens een Emmer geweest? Je kan staat er troosteloos in. Nee, een capaciteitsprobleem hierover. hebben. Ja, ja, ja. Dat hier waterstof kan gebruikt worden voor de industrie op het M-tech-terrein. waarvoor nu nog heel veel aardgas verbruikt wordt. En dan kijk je op die foto ja, ja, ja. en dan zie je gewoon alsof een soort, soort Siri of zo is dit. Ja. Is helemaal opgeblazen, overal zooi en hopen stenen en. Uh, ja. Ja, ah, uh, stroomnetwerken zie ik dan staan. Volgens mij, uh, wat dat betreft, kan ik, uh, kan ik met een. Nou goed, misschien moet ik het nu niet. Ja, ik heb het wel gelezen, het artikel. Iets. Oh ja. Ik, maar ik snap niet wat de poster er mee wilde zeggen. Maar het idee was een beetje ik, van. Ik weet ook niet meer wie hem opgestuurd heeft. Dat moet ik ook weer even kijken. Helemaal ja, vergeten. ja Het idee is dat, uh, dat je waterstof gaat produceren voor een bepaald industrieterrein met stroom. Want uh, je hebt natuurlijk het stroomnet heb je dat dat een beetje overbelast aan het raken is. Doordat er, als er wind en zon is, dat de piek enorm omhoog gaat. En uh, dan uh, dat kan je niet kwijt op dat moment. Maar je kan het ook niet opslaan, elektriciteit. En het idee was nou om het op te slaan... door er via elektrolyse waterstof uit te halen. Ja. En die waterstof die kan je dan op dat industrieterrein gebruiken. Uh, ja. En die, die hebben kennelijk een enorme behoefte. En zo kan je die overcapaciteit van... Van, dat, uh, van die uh, alternatieve of die van die groene energie kan je zeg maar opslaan dus, uh, ja, ik, ik, uh, ik heb er een beetje naar gekeken van ik weet niet precies hoe het rekensommetje hiervan werkt want uh, elektrolyse dat heeft natuurlijk ook een rendement van uh, 60-70% of zo en uh, ja al, er zitten allemaal rendementsverliezen in maar ja, als je het toch niet kwijt kan anders in, in de piek dan, uh, ja, dan is dit misschien nog wel een handige manier om te gaan doen maar ik snap ja, niet wat die foto van die enorme barrazoor erbij doet. Zit er inderdaad... Uh... Ja, dit... Zit M heeft meteen... meer, uh, is meer troosteloos in, uh, in, in de hoeveelheid Phoenix. Ik uh... zie wel meteen dat er een hoop mensverlies is. Want dan moet je dus van stroom waterstof gaan maken. En dat moet je dan opslaan. En dan moet je dan weer stroom van terug gaan maken op een gegeven moment. Nou, ik dus... geloof niet dat dat energieterrein, dat MTEC. Of dat dat een toko is... Uh... Die, uh, dus die, die kunnen dat waterstof gebruiken voor stoken van ketels met uh, fracking of weet ik wel wat die, wat die oh. aan het doen zijn. Maar ze, volgens mij hoeven ze niet naar elektriciteit om te zetten. Maar dat weet ik oh. niet helemaal zeker. Uh, daarom okay. moeten we eigenlijk uh, de originele poster, die had er wat meer informatie bij moeten geven. Wat die, uh, we gaan ga weer even opzoeken. Wie uh, die volgens die mij is nou nog steeds gewoon gas een van de schoonste uh, manieren van... Uh, Verbranden van. Ja, uh, dat uh, mag niet meer uit uh, Putin, van Poetin gekocht worden. Verlopig. Ja, ik wou net zeggen, ik wou, je zegt niet dat het niet meer mag van Poetin, want die, die, nee, nee, Putin, nee. die zal het een zorg wezen. Maar ze de Amerikaanse nou ambassadeur, inderdaad... Amerikaans ambassadeur zei. Ja, dat ze, ze hebben zei nou goed. bedacht dat we met z'n allen moeten. Weet die shit, sorry, ook dat Biomassa, ja, biomassa. Ja, dat is oh, ook, ja. we moeten. Onze bomen en andere bomen moeten in de elektriciteit, uh, Ik zeggen, Maak een keer een nieuwe, nieuwe kerncentrale. Hè? En, en, en ga dadelijk maar aan de slag volgens mij. Is dat uh, nog altijd dus de, de groenste manier. En, en desnoods een beetje in de Noordzee. Zo een beetje uit de kust. Dan hoef je hem ook niet per se te zien. Ik begreep wel dat die biomassa. Dat dat, een beetje, dat, dat, dat daar ontstaat nou uh, tegen gas uh, tegen. Zeg. Ja nou dat is uh, ontstaan uit het, toch een beetje... Die documentaire van Michael Moore, Planet ja. of Humans of zoiets. Ja. Die is dan uh, inmiddels ook alweer van YouTube verwijderd. Maar er is een maand of twee gelezen het uitgekomen. En toen is er inderdaad wel iets... Ja, dat mensen eens een keer zijn gaan nadenken. Weet je wel? In plaats van alleen maar de verkooppraatjes van de Shell en de BP uh, geloven. Het is wel is... triest dat het uh, door een Michael Moore documentaire moet komen. <laughs> ja, het, en, maar ik vind het sowieso met al die dingen. Joh. Ik vind het zo... De, hoe langer het duurt, hoe meer dat ik me gewoon verbaas over de achterlijkheid waarmee mensen al die marketing, maar gewoon als waarheid aannemen. Het is gewoon allemaal marketing. Er zit helemaal geen, geen, geen, geen uh, ja, nou, wetenschap, zullen we het dan maar noemen, zit er gewoon niet achter. Het is allemaal verdraaide wetenschap, gekochte wetenschap. Wij willen graag aantonen dat als jij bomen verbrandt, dat het goed is voor het milieu. Nou, er is gewoon een, een, een, een onderzoeksbureau of dat ze nou... Uh, uh, allemaal pornoacteurs in dienst hebben of niet, maakt, maakt niet eens uit, want er is een onderzoeksbureau die gaat het voor jou onderzoeken. En dan kun jij dus zien dat het hartstikke goed is voor het milieu om bomen te verbranden. Nou ja, ja nou goed, het is nou dus een beetje aan het. Uh, dat vroeg ik. Nou, goed, dus, nou ik er is ook nog zo'n boek Er zijn uh, boeken uitgekomen. Uh, uh, Armageddon Never of zo heet het nou ook weer. Moet ik moet het even opzoeken. Nee, het is. Uh, uh, Dingen is Never. Uh, en het is van een milieuactivist. En die milieu Apocalypse Never. Michael Schellenberger. Ja, dat is wel een interessante uh, gast. Want het is echt zo'n uh, net zoals die Michael Moore. Zo'n zo figuur die heel erg links was. Die ging naar Nicaragua toe met de Sandinista's het Solidariteit. En, en hij was helemaal milieu dit milieu dat. Uh, en, en totdat hij op een gegeven moment dacht van uh, ja, wacht eens even. En dat, dat kwam, het eerste balletje begon al te rollen. Toen hij bij die, uh, bij die boeren... Hij ging tussen die boeren werken in Nicaragua. En toen zei hij... Uh, ja, niet geweldig om, die, uh, om het milieu te redden. En die boeren zeiden wel iets van... Uh, ja, uh, hallo. Uh, daar, daar gaat mijn, uh, mijn bestaan. Hè? Want jullie hebben, jullie hebben natuurlijk al... Op fossiele brandstof hebben jullie... hele maatschappij opgebouwd. Wij moeten daar nog aan beginnen eigenlijk. En uh, nou mag het opeens niet meer. En, die, en die, uh, ja, die, die steken ook wel eens land uh, of bomen in de brand om uh, hun landbouw uit te kunnen bereiden. Dat mocht allemaal niet meer. Dus er kwam allemaal enorme straf op te staan vanwege de milieubeweging. Dus hij merkte dat, uh, dat die milieubeweging of die boeren daar, die, echte, die, die kleine boertjes, waar die kneuterboertjes waar hij zich dan zo beweerde uh, voor in te zetten, dat die, die hadden een broertje dood aan, aan die milieubeweging. Want die zaten voor Heel erg. Die hadden een hele andere problemen. En hij kwam eigenlijk toen als eerste een beetje tot de ontdekking van hé, hey, ik kom uit mijn bubbeltje van, uh, van uh, liberal uh, figuren uit Amerika met allemaal fictieve problemen over global warming en uh, overstromingen enzovoort. En dan kom ik bij de mensen die ik beweer te gaan helpen. En die zijn er eigenlijk helemaal niet blij mee. En, uh, en hij heeft een boek geschreven, nou. en dat is misschien net zoiets als het Michael Moore. Hij is er zelf in ieder geval heel, heel uh, zelfverzekerd over dat dit uh, de zaak gaat veranderen, de blik op uh, milieu. En hij zegt, ja, die milieuactivisten voorspellen al tijdenlang uh, uh, Armageddon, Arma uh, of Apocalypse, en, en er komt maar nooit wat van uit en hij, hij, hij zag het ook toen hij zijn dochtertje had die, die, die kwam helemaal huilend thuis want dat dochtertje die kreeg helemaal op school te horen dat wij de hele planeet vernietigden <laughs> en uh, die, uh, die, uh, die, die vond het eigenlijk heel triest en toen is hij is anders gaan kijken en natuurlijk word je dan gelijk verguisd onder je, onder je soortgenoten ja, en, uh, maar ja, hij heeft het toch doorgezet in dit boek geschreven en hij is het aardig aan het pluggen en, uh, ja, het verkoopt geloof ik wel goed en misschien is het net als Michael Moore dat mensen het van hem wel aannemen van ja wacht eens even dat klopt ja. eigenlijk niet ja. ja, inderdaad, het is ah, ja, toch met reputatie die je al hebt, die meer kan bereiken. Ja, het is iemand van ja, iemand uit de linkse hoek en iemand die helemaal daar in het wereldje zat. Dus uh, ja, dat, dat geloven ze wel dan uh, toch op autoriteit. Je had toch, je had toch eerder ook die uh, een van die medeoprichters van, uh, van Greenpeace. Patrick Moore, ja. ja. ja die helemaal uh, er tegenin ging. Ja, op ja, een dan merk je natuurlijk dat het een hele industrie geworden is. Schuld aanpraten en dan boete innen. En ja, ik, ik, op een gegeven moment heb je denk ik genoeg geld. En dan denk je van, ja, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Ja. ja. Maar wij zijn door de berichten heen. Ik, ik weet niet of in de in het chat nog uh, wat reacties ja, zijn. Ja, nog een reactie op mijn LinkedIn-commentaar. Dat wij dus niet werken. Hoezo werken jullie niet? <laughs> we ik werk wel hoor. Ik heb jullie geld? Ja, ja, we hebben hier één ja. iemand met een baan. En ik werk zelfs <laughs> tijdens de uitzending nog. Kijk. ja. ja, ja. Ja, nou ja, ik, ik, uh, ik, ik heb geen baan, maar ik zeg wel dat ik werk. Ik vind dat ik werk. Ik, ik, ik had werk en ik had ook uh, gewoon willen doorwerken, maar uh, de overheid heeft er een stokje voor gestoken. Die heeft uh, <sus> mij uh, werkloos gemaakt met een, uh, hoe het? Uh, anderhalve meter uh, regels. Ja. No way, ja, uh, ja, ja, ja. Ja, en ik speculeer uh, mijn bitcoins. Ik heb mijn uh, YouTube kanaal. Gedeeld nog in de chat mocht iemand het leuk vinden. Ik post af en toe plaatjes of filmpjes. En je kan ook nog. Ik doe ook af en toe op uh, Twitch. Heb ik ook al een paar honderd dollar verdiend. Met uh, mijn showtjes. Oh. Ja. Jongen. Hm. Binnenkort gaan we natuurlijk nog 9-11. Die kan ik alvast wel. Uh, dus nog zes weken of zo. Dus die ga ik nou elke week even aankondigen. 9-11. De. Uh, Controlled Demolition of the Twin Towers. Gaan we een special aflevering over maken? Joshi, ik sla mijn arm om je heen en ik, ik luister begripvol. Ja ja ja, ja, ja. <laughs> ja, ja, ja. Nou, ik heb dus mensen die hebben de paspoorten van, uh, uh, van de terroristen hebben opgeraapt van de straten. Dus die heb ik ook in mijn show. Oké. Okay. Nee, jongens. Ja? Ja. Maar dat is het officieel. Ja, Heel van he? gruselementen, waar de paspoorten. Nucleaire demolition, helemaal smolten tot uh, verpulverd. Oh, paspoort. Ja. ja, dat blijft helemaal geen schrap. En moet je je ook voorstellen hoe dat is? He? Je moet dat vliegtuig besturen, en dan moet je dus dat vliegtuig proberen te, met die toren te raken. Maar die, die toren raken is net zo moeilijk als tussen die twee torens doorvliegen. En, en, en voor je gevoel is dat veel moeilijker. maar bij die toren raken is net zo moeilijk. Je, hebt, je, hebt, je moet hem heel goed richten. En dan moet je dus tijdens het vliegen je raampje open doen. Je paspoort pakken. En dan... Uh naar buiten gooien zeg maar vlak voordat je het voor die toren raakt <lacht> dat is nog moeilijk ja, als je er dus al vanuit wil gaan dat er überhaupt een vliegtuig in die toren gegaan is <lacht> maar daar hebben we een 48, of tenminste ik weet ja, nog niet eens hoe lang dat ik maar, heb... we, we moeten er wel even bij zeggen want mensen zullen dan waarschijnlijk zeggen van, maar hoe kunnen ze dan wel uh, netjes op een landingsbaan uh, terechtkomen, maar ja dan zit je al wat meer op de, op de grond, hè? dus hoe hoger je zit hoe meer uh, je last hebt van de, van de lucht toch nou nee, maar deze, deze piloten die we hadden getraind op een, een van de Cessna vliegtuigen zo. Hè? Dus kijk, een, mm -hmm. een echte piloot die zou dit al heel moeilijk vinden, maar uh, uh, ja, die, die zal het waarschijnlijk wel lukken. Maar uh, mm -hmm. ik denk dat het voor een, iemand die, die op een uh, recreatief vliegtuigje heeft getest, dat dat, dat, uh, ja, dat, dat, dat wel moeilijk is om, uh, om zoiets te doen. En je zeker die, die ene naar Pentagon helemaal. Want dan, die vloog uh, een paar meter boven de grond. Uh, uh, om, de, om, dat, om dat ding te raken. En uh, dat, uh, ja, dat is helemaal onwaarschijnlijk. Als je dat... Uh, uh, ja met een, En waren stonden ook allemaal lantaarnpalen, dus dan moet je tegen een, een, beetje een lantaarnpaal af, afknappen en dan uh, het pentagon binnenvliegen. Dat is, uh, ik heb wel eens iemand gehoord die dat vergelijkt heeft. Dat, vergelijkt met een, dat is zoiets als een kop die over een harddisk gaat. Dat is de uh, Jumbo 747 die vlak over de grond scheert. Hè. Het is heel moeilijk om dat te doen. Kippeling geeft hier nog de opmerking, met de goede training is het allemaal wel te doen. Zo is het maar net, Kippeling. Eh, als je maar goed traint... Dan is het inderdaad allemaal wel te doen, maar ik ben toch sinds 2001 wel steeds meer gaan twijfelen aan het eigenlijk onmogelijke verhaal wat de Amerikaanse overheid tot de dag van vandaag nog steeds volhoudt, waar ook niet wordt uitgelegd hoe dat het kan dat gebouwen in totale vrije val zoals gebouw 7 in totale vrije val naar beneden storten, die ook zonder niet uitlegt. Een, zonder een vliegtuig, door een vliegtuig geraakt te zijn. Zonder door een vliegtuig geraakt te zijn. En dan hebben ze nee. daarna een simulatie gedaan. Een computersimulatie bij een gerenommeerde universiteit. Ergens in Alaska geloof ik. En uh, die ja. hebben berekend dat van de 69 kolommen of zo moesten er 66 tegelijk falen. Dus, uh, om, dat, om dat zo in te laten storten. En, uh, en dat is onmogelijk als je een, een vuurtje, een brand hebt. Want die brandt. ...die werkt niet tegelijk in op al die kolommen... ...en dat die al die kolommen over de volledige hoogte... Uh, ...totaal krachteloos maakt... maar alle weerstand eruit haalt. En, dat, dat, en, en ik heb ook later... Zag ik, uh, ...toen uh, zag ik het bouwkundige gebouw... ...in brand staan in Delft... ...en dat stortte na een dag branden of zo... ...stortte dat ook in... ...maar dan stortte er één stuk in zeg maar... ...dat, dat ene stuk viel zo naar beneden... ...en dan brandde het nog wel door... ...en dan viel er half uur later weer een stuk weg... ...en dan viel er nog een stukje weg... maar niet uh, een, een, een ding met, uh, met, uh, met bijna 70 kolommen die, die allemaal, allemaal opeens tegelijk hun hele sterkte verliezen over de volledige hoogte. En dat het dan een vrije valsnaal naar nee, beneden knettert. Ah, de, de mensen die nog steeds willen geloven in dat verhaal van de Amerikaanse overheid, die moeten dat vooral lekker doen. En die, die lopen vandaag de dag met hun, uh, uh, met hun maskertjes over straat. En uh, dat is allemaal prima, hartstikke leuk. Maar ik ben er niet één iemand van. Kibbeling stelt nog de vraag. Er is bekend dat ze getraind hebben. Dat geloof je blijkbaar wel. Wie zegt, dat er, wie zegt er dat ze niet goede informatie hebben ingekocht, et cetera over hoe je zo'n ding kan besturen. Ja, vast dat ze, dat ze een training hebben gedaan en weet je wel dat zal ze ook ja, maar het wel een Cessna. Ja, ja, precies. Cessna dus. ja, is een eenmotorig e vliegtuig. Ah, ja, gewoon het, het totale plaatje van wat de overheid van Amerika ons probeert voor te spiegelen is gewoon in de trend van massavernietigingswapens. Waar ja. eh, als Irak, het echt zo was als als als, als een. Gewoon na, dodelijkheid, etcetera, etcetera. Ja, maar als er een als zo'n vliegtuig, zeg maar, de, de, de Pento. sorry, nee, ik bedoel de, de, de World Trade Center uh, raakt, hè? Heeft geraakt. Dus die, die, die bestuurder heeft dan echt die training gehad en het, uh, hij is hartstikke goed te vliegen en nou, hij raakt die, uh, dat, dat, dat gebouw, uh, hoe, hoe kan dat dan sowieso instorten? Dat is dan ook de vraag, Precies. hè? Dus, ik bedoel, er is ook wel eens een, bo een bommenwerper tegen de uh, Empire State Building aangevlogen, hè? Ja. Maar, ja, en, dat, en dat gaat dus nog niet eens in op dat gebouw dat nooit helemaal ingestort niet door maar, vliegtuigen ja, die, geraakt is. Kijk die, want er die is ook twee, nog ja. een gebouw ingestort wat niet door vliegtuigen geraakt is. Ja, ja, ja, ja, ja. ja want voor die andere ja, hebben, ze, hebben ze de pancake verklaring Want de pancake verklaring is van dat er vroeg een vliegtuig in en de kerosine die maakte het staal zwak. Niet uh, deden iets de, de, de, de melten, want dat doort met 600 graden of zo. Dus weer dat maakt het staal uh, staal zwak. En toen viel daar die, die die uh, vloeren die hingen met uh, stalen beugels. Hingen die aan zo'n uh, zo core. En uh, die, dat werd zwak. Dan valt die ene vloer naar beneden. Die valt op die volgende. Nou, die kan het dan helemaal niet meer houden. Die valt op die volgende. En die kan het niet meer houden. En dan, brrr, dan gaat het zo naar beneden. Dus daar hebben ze een, in ieder geval een theorie voor. En ik moet zeggen toen ik die de eerste keer hoorde. Geloofde ik dat wel. Maar WTC-7. Dat is inderdaad de grote uh, vreemde eend in de bijt daar. Omdat daar inderdaad geen vliegtuig ingevlogen is. Daar waren alleen branden. En opeens in een moment valt, verliest het over de volledige breedte, de volledige diepte en de volledige hoogte als een sterkte. En zakt het zo als een, als een stof in elkaar. En, ja, dat... Vlak de zat de presentator al te vertellen van, mm -hmm. uh, dat hij ingestort was terwijl hij mm -hmm. achter hem nog stond. Ja, dat... Want toen zag je hem even later achter hem zo woep, in elkaar zakken. Dus echt... hij wist al van tevoren dat hij in elkaar ging storten. Ja, dat is ook een vreemd verhaal. Ja, ja, ja. En, uh, dus uh, je weet de C7 is, uh, is en ik durf niet ik wil niet zeggen wat er wel gebeurd is daar mm -hmm. uh, ik heb wel, er is een van de Russische geheimagenten, The Third Truth heet dat en die heeft een hele lange documentaire uh, die heeft er wel interessante ideeën over uh, mm -hmm. maar het is sowieso als je wtc 7 op losse schroeven komt te staan het verhaal, dan is natuurlijk ook de, de, de vraag van ja dan komt daar een reden boven waarom dat ding ingestort is en of daar nou explosief ingebouwd zaten of dat dat uh, uh, op een andere manier gebeurd is... Dan, ...dan begin je natuurlijk ook vragen te stellen... ...ja, wat klopt er dan van WTC1 en WTC2? Uh, uh, klopt dat verhaal? Dan, is dat, dat, dan, dan valt het hele, hele verhaal in duur eigenlijk, ook Precies. de rest van die verklaring. En dat is hetzelfde, en als we toch maar even, want dat is allemaal zo lang geleden... ...en het spijt me dat ik dat nou weer oprakel, want het is pas over zes weken... ...maar als we <laughs> het nu op op de coronacrisis van vandaag... Ga kijken naar, of tenminste ga kijken naar het medicijn van die corona, uh, wat die huisarts Rob Elens iedere keer naar voren brengt. Dat hydrochloroquine in combinatie met zink, uh, wat dus gewoon door artsen in Frankrijk, Nederland, Duitsland, New York gebruikt wordt en met positief resultaat. Uh, die allemaal dat Moet gewoon we moeten nou, alleen niet gaan over, overdosen zoals als gaan foutje nee, <laughs> nee oké, okay, heel goede opmerking uh, en nu, nu worden er dus uh, uh, studies gestart met een gemanipuleerde uh, wetenschap in de Lancet wordt die studie weer opgeheven want dan zeggen ze, nee ja de Lancet dat is wel zo'n goed blad en die hebben nu iets gepubliceerd nu moeten we de studies naar de HCQ moeten we echt stoppen, want ja de Lancet heeft allemaal bewezen dat het bullshit is. Binnen een maand wordt duidelijk dat de Lancet zwaar gecorrumpeerd blad is en dat ze gewoon onder druk van investeerders dat artikel er maar in hebben gegooid. Um, uh, um, um. En de testen en gereden, die plaatsvinden, bijna klaar, de testen die nu weer plaatsvinden. Die hebben dus allemaal veel te hoge dosissen. Die, waarvan die, die huisarts Rob Elens zegt... de hoeveelheid waarmee zij nu uh, mensen voorschrijven... dat geef ik in een week. En dat geven zij in een dag. Nou, ja, en ze hebben ja. ook eerder onderzoek gedaan zonder zink. Wat uh, heel duidelijk is dat je het dat je met zink altijd uh, moet combineren. Dus, uh, ja, zijn de... Ik wil nog even overigens over dat 9-11 wil ik nog wel even bijzetten. Ik ben uh, geen aanhanger van... Een bepaalde theorie van nou, uh, zo is het gegaan, dat zeg ik niet. Ik zeg alleen dat het officiële verhaal, het klinkt uh, te gek voor woorden eigenlijk. En, en ik, heb, ik heb wel eens trouwens een, een theorie gehoord van iemand die bij Defensie werkte. En die, uh, dat was eigenlijk een tien jaar geleden of zo. Nee, het officiële verhaal is ook een uh, samenzweringstheorie. <laughs> het officiële verhaal van de Amerikaanse overheid, bedoel ik. Ja. Ja. Oh nee, ja, dat elkaar even uh, samen. Gegeven, allemaal ja. samenzeggingstheorie. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, is... ja, nee, die zei van: uh, die kwam met het verhaal van: ze hebben uh, die informatie hadden ze gekregen dat er een aanslag gepleegd zou gaan worden op de World Train Center. En, uh, dus dat, maar ze wilden niet hun mol of de, de bron waarop ze van die informatie hebben gekregen, wilden ze niet prijsgeven. Uh, en daarom niet, gingen ze die uh, aanslag heel gecoördineerd doen. Uh, ja, <laughs> dat klinkt ook een beetje gek. Maar daarom hebben ze de met de Control Demonition hebben ze die torens maar naar beneden laten vallen. Want uh, stel je voor dat die schuin zou neervallen, dan zal die over, de, over heel New York vallen. Dus uh, ja. Het, het klinkt ook een beetje raar. Maar dat is iemand die, die ik ken bij Defensie, die uh, liet hier weer. Ja. ja, ik denk je inderdaad, het veiligst kunt beperken tot. Uh... Ja, ik kan in ieder geval c 7 daar kan je zeker van zeggen. Als je die aan elke inzuur laat zien, die uh, daar wat verstand van heeft, dacht, ja, dit, dit, kan, dit is een control demolition. En, en ook zelfs mensen die daar, die daar heel hard roepen, samen zijn theorie en uh, het aluminium hoedje en, en uh, gek is die, die werd bij Joe Rogan, die vroeg een keer had uh, zo iemand van uh, ja, maar het ziet er wel uit als control demolition, En hij is, ja, maar als je, als je gewoon alleen maar kijkt, als je ...als je kijkt hoe het eruit ziet, hoe het gebeurt... ...dan ziet het er wel uit als control demolition. Ja, ja dat moest hij dan toch wel toegeven, ja. <laughs> ja. Ah, goed, zo. We hebben nog een vraag uit de chat? Dat nee, ik ben gewoon, nu uh... verder aan het praten met onze kibbeling... ...en uh, die, oh, die okay. zegt dus... Uh, ...dat je uh, slechts met een... een, een uh, uh, ...ja, we waren een beetje voorbij 9-11... En eh, toen had ik het dus over corona en toen zei Kibbeling, je moet gewoon een gezond immuunsysteem hebben. Dan is er niks ja, aan de hand. Klopt, klopt, klopt. Waarop ik reageer, vertel dat maar aan de NOS en de overheid. <lacht> en, Goed, ik, ja, ik, ik ga. Ik, we kunnen nog gewoon door blijven praten in de chat. Ik laat de stream ook nog aanstaan. Ik ga alleen voor de podcast, podcast de luisteraars, ga ik even een einde aanbreien. Gooi ik even de eindtuner in. Dus uh, ik wil iedereen hartelijk danken voor het luisteren naar deze uitzending. Uiteraard zijn we volgende week weer. En uh, we zijn donderdag weer met Stuurloos. Alleen dan op Facebook Live. En daar hebben we uh, iemand van de. van Cape. Um, oh, heb ik de naam weer vergeten: Cape Independence. Uh, dat is een Zuid-Afrikaanse afscheidingsbeweging. Die wil zeg maar de Westkaap afscheiden van de rest van Zuid-Afrika. En uh, komt daarover vertellen in, uh, in het programma Stuurloos. Dus dat is uh, donderdag. En nou ja, goed, een, uh, dit programma zijn we er volgende week weer. En die wil in... wat, wat willen ze van Zuid-Afrika afscheiden? Ja, ze willen een referendum, um, uh, referendum gaan doen om uh, ja, Kaapstad en de regio Kaapstad uh, af te scheiden van Zuid-Afrika. Oh ja. ja. Ja, want daar okay, zitten er, relatief oh, weinig ANC-aanhangers. En de rest van Zuid-Afrika is voornamelijk ANC. Vandaar... Ja, goed, uh, ik ben, wil iedereen een uh, hele vrolijke en vooral heel erg vrije week toewensen. wensen. En uh, ja, ik ook de deelnemers danken voor het deelnemen. En uh, dokie. en hier is de... Mooi uh, beestje. Het is nokken. Ah, maar je, je, je kan nog even doorlullen hoor. Ik ga alleen even naar de, naar de wc toe. Nee, ik ga je nacht, dus, uh... weten. Doei. Ah, okay. Hoi, hoi. En ik ben zo weer terug. Oh jongens.